Goedenavond dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En het is hier heel gezellig in Café Libertaria. We hebben hier onder andere Klaas Wassenaar. Goedenavond. En natuurlijk Jurjen Koopmans. Goedenavond. Johan. En ja, hi, goedenavond en uh, natuurlijk uh, ik, Johan Jongepier. Maar uh, we hebben ook nog een heel uh, spannend debat zometeen tussen Kim Winkelaar en Henry Serton. En dat gaat allemaal over artikel 50. Nee, goedenavond. Een hele avond. Ja goed, uh, we gaan uh, verder ook nog uh, gaan we het nieuws behandelen. Maar we gaan het niet en dan ook echt absoluut niet over Ivo op Stelten hebben. Uur, gaan we ook niet over Fred even. We gaan het ook niet over hebben dat hij de kamer verkeerd heeft voorgelogen. Met de, en dat hij geld heeft gegeven aan drugscriminelen. En, en daar gaan we het allemaal niet over hebben. We zijn dat helemaal zat. We vinden het ook hartstikke vreemd dat die man gewoon mag blijven zitten. We zijn mensen onminder uit de kamer vertrokken. En daarom gaan we het ook gewoon niet over hem hebben. Maar waar we het wel over gaan hebben, dat hoort u nu. Ja, het nieuws. We hebben zometeen nieuws over een hamster en een konijnensubsidie. subsidie We hebben het over de Bureau of Land Management versus de Bundy Ranch. En ja, nog veel meer nieuwsberichten. Maar eerst het goud en de bitcoins. Uh, ja, Jurjen, hoe uh, doet het goud en het zilver het? Uh, goud zit op uh, 13,18,60. Uh, uh, nou, dat is redelijk. En uh, zilver gaat weer richting de 20 dollar op 19,978. Mm. Ja, de, de, de bitcoins die hebben het ook een beetje. Die hebben het in de loop van de week hebben ze heel even slecht gedaan. Ze zijn zelfs naar de 260 euro gedaald. Het, het, kwam van, het ging van 330 waar het een beetje stabiel stond, zakte het in één keer naar beneden. Uh, dat was allemaal uh, ja, op donderdag ongeveer. En, uh, en vrijdag nachts En uh, nu is het uh, ja, weer ogen aan het krabbelen naar de 310 uh, euro. Ja, dus uh, het weer stijgende. Dus dat had even, even een dipje. Het kan gebeuren. Hè? Ja, en dan gaan we weer verder met het nieuws. Ja, ik hoorde, u hoorde het al in de aankondigingen. we gingen het hebben over de Clive Bundy Ranch versus het Bureau of Land Management. Want dat wordt allemaal heel spannend. Uh, er zijn gewapende milities gemeld en uh, nog veel meer spannende dingen. Het lijkt wel een Westen en het gebeurt ook allemaal in de woestijn van Nevada. Wat is er gebeurd? Uh, het begon eigenlijk met de groot over over overgrootvader van Clive Bundy. Uh, een, een in de woestijn van Nevada. Zijn overgrootvader die had daar in eind 19e eeuw een stukje grond bemachtigd. Dat mocht hij hebben, dat heeft hij gewoon goed onderhouden en daar, zijn kudde die liep daar rond. Hij heeft er omheining omheen gedaan, zelfs de weg daarover aangelegd. En hij heeft het gewoon netjes via, volgens de regels heeft het overgedragen aan zijn zoon, die het ook weer goed onderhouden heeft. En die heeft het ja, uiteindelijk weer aan zijn, aan zijn zoon weer doorgegeven. En zo is het allemaal bij Clive Bundy gekomen, netjes volgens de regels. Toen wilde de overheid dat ze het bureau of landmanagement zouden inhuren. Daarvoor een fee zouden betalen. En die zou hun assisteren in het onderhouden of managen van de grond. Ja. In ieder geval, op een gegeven moment heeft Clive Bundy heeft daar toch afstand van gedaan. Want hij had niks aan die gasten. En die gasten gebruikten het geld. Die vergoeding die ze betaalden werd weer gebruikt door hun. Om weer land van andere boeren op te kopen. En dat wilden ze ook bij hem doen. Ja, daar had hij dus toevallig geen zin in. En sindsdien begonnen de pesterijtjes tussen het bureau of landmanagement en de familie Bundy. En dat is dus uh, ja, vrij recentelijk tot een uitbarsting gekomen, want ze hebben uh, gewapende Rangers ingehuurd. En die omsingelen dus de ranch van, uh, van Bundy. En Klaas, wil, wil jij het verder van me overnemen? Want ik krijg een beetje een droge mond. <laughs> want wat is er? waarom zijn die gewapende Rangers. Nou ja, ja uh, wat, je, wat je tot nu toe vertelde, dat wist ik ook. Ik, ik, het, het enige nieuws van mij zegt dat er dus uh, ja, Amerikaanse burgers. die uh, niet houden van dit soort uh, federale ingrijpen, gewapend en al. op weg zijn om deze andere burger bij te staan. Ja. En dat, is, dat vind ik wel nieuws. Ik heb wel gehoord dat nee, Bundy en zijn zoons. Die hebben ook uh, al, wat, die hebben al wat geweld moeten verduren. Zoals ik heb begrepen. Uh, ja. Ze hebben ook geprobeerd te filmen. Hoe, hoe zij worden behandeld door de overheid. Ja. Want het gaat hier eigenlijk. Uh, zou je kunnen zeggen om een uh, familiebedrijf. Wat uh, van oudsher ja, veehoud. Waar eigenlijk niemand last van heeft. En uh, ja, dat, daar worden nu. Uh, zeg maar. Uh, ja, zelfs de belangen die daarin spelen. Zijn van kleinere schaal dan de operatie. Die nu wordt opgezet. Dat is eigenlijk wel ja. schandalig. Dus ja. je ziet gewoon dat inderdaad voor uh, de belangen van uh, wat in de duizenden euro's zou drukken wij spreken, worden er miljoenen aangewend. En ze had ontdekt dat er op zijn uh, land een zeldzame schildpad leeft. Ja, precies. Waarschijnlijk ja. leeft die schildpad daar al honderden jaren, duizenden, misschien ja. miljoenen jaren. Maar dat, dat, dat hele verhaal was, uh, dat was natuurlijk een rookgordijn, want uh, ja. kijk die schildpad, die, uh, dat heb ik al in meerdere media gezien en dat, dat was ook mijn intuïtie. Kijk, schildpadden die hebben geen last van koeien. Tegendeel, koeien uh, zijn... Uh, want ik vermoed dat uh, als die koeien van deze boeren een probleem zijn... dat er verder niet heel veel grote andere herbivoren in het gebied zijn. En grote herbivoren hebben juist vaak een goede invloed op het leven van uh, andere soorten in die, uh, in die gebieden. Ja, uh, en het, het, het ging hier niet om een, uh, zeg maar om een hectare land waar uh, duizend koeien in werden, hutje gemut. Maar dit ging echt om een gigantisch gebied waar een paar koeien rondliepen. Het was zeg maar, echt... Uh, nou, heel natuurlijk, heel fijn. En uh, nou goed, er wordt van alles wat aangegrepen. En dat is weer uh, ja, om, het, om het rookgordijn op te trekken. Ja, want wat zit er nu achter dat rookgordijn? En het heeft iets te maken met uh, een, iemand die daar werkt in, in dat gebied. Die heeft dus voor de camera verklapt dat het uh, gaat om militaire belangen. Uh, er moet een pijpleiding aangelegd worden. En er moeten mineralen gedolven worden, schijnt. Ja, ja kijk, het, de, de feiten zijn volgens mij zo dat er in dat gebied waren vroeger meer dan 50 boerenbedrijven. En ja. nu is er één. Dus het doel zou ongetwijfeld zijn dat er nul... Bedrijvigheid in dat terrein moet zijn, omdat er iets mee moet gebeuren. Ja. En wat? Dat, kan, dat weten we misschien niet. Uh, er zijn misschien... daar uh, mineralen. Dat is een belang. Maar inderdaad, uh, ja, ze proberen nu uh, via algemene middelen. Uh, yeah, want die, die uh, gewapende mensen daar die, de, die hen komen lastigvallen. wordt allemaal van belastinggeld betaald. Ze, ja, met gewapende middelen, uh, of met algemene middelen. proberen ze nu eigenlijk een soort uh, yeah, monopolie op die grond te krijgen. Ja. Dus Wij betalen voor. Of ja, die Amerikanen, de belastingbetaler, betaalt voor de onderdrukking en de, nou, eigenlijk het. Uh, uitbonsjoeren van een medeburger. Ja. Nee, wat, er, wat er verder is dus gebeurde, dus hoe, dat, dat is dan wel mooi, dat je ziet dat uh, van Heine en ver Amerikanen daar naartoe om uh, Clive Bundy te verdedigen. Mooi. Ze dus eerst die mensen die daar een vreedzaam protest hielden, die werden dus op een uh, ja, grove wijze werden ze, uh, tegen de grond gewerkt, met uh, rubberkogels, met tasers, met honden en uh, ook onder andere de familieleden van uh, Bundy raakten gewond, licht gewond weliswaar. En nu uh, was er ook de, een uh, gewapende burgermilitie die zich uh, aangemeld heeft. Mm. En uh, die gaan dus ook uh, de ranch van de familie Bundy uh, verdedigen. Het is dus wel met het doel dat ze, dat ze, ze willen liever natuurlijk niet dat er een kogel gelost wordt, dus dat willen ze dan wel voorkomen. Maar die, gaan wel, die zijn dan wel aanwezig met hun wapens. Dat staat toch ook in de grondwet, de, de ja, militie? Ja. Second Amendment, hè, the right to bear arms. Nee, eerst om een militie te vormen, comma, heel belangrijk die comma, ja, dus geen adempauze. Ja, ja. Een belangrijke comma en, om een wapens te dragen. Ja, ja maar die, ook, als essentie om je te, tegen de overheid te verdedigen toch, of niet? Ja, ja, in de feite wel. Ja. Dat zag je inderdaad al heel snel nadat uh, de Amerikaanse staat gevormd was. Dat was een revolutie die ging om een belastingverhoging van 3% op thee en uh, zodra George Washington in het zadel zat, uh, ging er een belastingverhoging van 25% op whisky. Wat uh, meteen tot de whisky-rebellion leidde. Ja. Maar inderdaad, ja, dat, is, uh, dat de draag van wapens is voor de Amerikaan heel belangrijk, zou ook voor ons moeten zijn. Uh, maar goed, ja, hoe het dus zich verder gaat ontwikkelen met de uh, familie Bundy en uh, versus de Bureau of Land Management, dat, uh, ja, dat daar houden we u van op de hoogte. Ik moet wel zeggen dat de, uh, dat nu blijkt, dat het Bureau of Land Management ook in andere staten in Amerika heel veel ja, leed veroorzaakt bij de boeren en dan moeten we maar gewoon even googlen naar uh, bureau landmanagement en dan zul je zien hoe uh, ja ook in andere staten in amerika de boeren het zwaar te verduren hebben Ja, maar even een parallel misschien ons te trekken want dit is een federaal iets dus zeg maar net als een soort brusselse eu dingetje wat inderdaad in staten ingrijpt waar, uh, ja, waar de inwoners alleen maar last van hebben en uh, ja waar de, die staten dan niks meer aan kunnen doen of eigenlijk te weinig aan doen ja. als ze het al kunnen doen en dat is eigenlijk wel ja, dat is misschien een parallel voor ons. Dat je... Ik denk dat we het hier ook gaan krijgen. Ik denk dat op een ja. duur zal, uh, stellen dat heel veel landen, bijvoorbeeld Griekenland heb je dat gemerkt, dat de kadasters niet helemaal in orde zijn. Nou, er worden daar allemaal bureaucraten naartoe gestuurd om uh, toch maar even die grenzen uh, duidelijk te stellen. En dat ja, begrijpen ze natuurlijk aan om zelf land te snoepen. Voor, voor hunzelf en uiteindelijk uh, boeren uh, het leven zuur te maken. Ja, ik zei het deze week al eerder. Kijk, uh, schaalvergroting is in het belang van de... Ja, daar zijn belanghebbenden bij. Ja. Maar het, ja, het feit dat wij er eigenlijk alleen maar nadeel van ondervinden... ...is eigenlijk een bewijs dat wij... Uh, ...wij zijn niet de belanghebbenden in de schaalvergroting zoals de EU. Nee. En uh, nou goed, ik, uh, ik hoop dat het wat aandacht krijgt. Is het ook al in uh, traditionele media geweest? Uh, nou, ik, hoorde toevallig, ik hoorde toevallig dat nu ook de grote landelijke uh, media... ...in de Verenigde Staten er aandacht aan gaan besteden. Of dit ook nog overwaait naar de, naar de massamedia in de Nederland, dat weet ik niet. Ja, ik ben benieuwd, want het is echt een federaal iets. Hè? Dus een EU iets tegenover een... Uh, maar spreken een Fries iets... ...of een uh, Nederlands iets... Dus, ja, ...ik zou benieuwd zijn of Nederlanders dan ook de parallel zien... ...van hun, uh, hun eigen toekomst... Ik vrees wel dat uh, als het in de landelijke media in Amerika komt... ...dat ze alleen maar uh, doen om te portretteren van... Uh, ...oh kijk eens... Uh, ...gewapende militie met, met, met AR's... Dat, ...dat moet niet kunnen... <lacht> ...en kijk eens die zielige private rangers... ...met hun uh, rubberkogels... ...ja, dat, dat, dat, <lacht> nou, dat ziek zo gebeuren hoor... <lacht> nou, nou, wie weet. ...zeker bij de, de, de, liberale, de liberal uh, media... ...zeg maar, CNN en zo... Ja, hier volgt nog even een update over de zaak van Bundy versus de Bureau of Land Management. Uh, zaterdag jongstleden, kwam het nieuws naar buiten dat de Bureau of Land Management zich heeft teruggetrokken. En dit naar aanleiding uh, van de aanwezigheid van een gewapende militie. En ja, ze hebben eieren voor hun geld gekozen en hebben zich uh, teruggetrokken. Uh, later bleek na inventarisatie dat de koeien van uh, Clive Bundy... Uh, dat er 130 daarvan waren overleden als gevolg van uitputting en oververhitting. Het is nogal warm daar in de woestijn. En twee stieren van Bundy waren doodgeschoten door het Bureau of Land Management. En dit alles om uh, een paar schildpadden te beschermen. Uiteraard is die schildpadden dat is natuurlijk een uh, wasse neust. Het gaat om hele andere belangen. Um, het is nu nog afwachten of ze zich echt tot definitief hebben teruggetrokken en hem met rust laten. Of dat ze DHS, Department Homeland Security, daar naartoe sturen. Dat gaan we allemaal nog zien. En uh, ja, nu verder met het vol volgende nieuws. Nee, maar goed, uh, ja, Amerikanen. Er is uit een onderzoek gebleken dat hoe minder Amerikanen weten waar het land Oekraïne ligt, des te meer uh, ja, ze de behoefte hebben dat de Verenigde Staten daar gaan ingrijpen. Dus eigenlijk een gebrekkige topografische kennis is toch de reden van al die uh, inmenging van de Verenigde Staten in uh, allerlei kleine conflicten over de hele wereld, uh, Klaas? Ja, ik, ik, heb, ik, ik kan er een iets positievere draai aan geven. Ik zie dat zo dat uh, mensen die niet weten waar de Oekraïne ligt, die zijn misschien banger dat het meer ingrijpt in hun leven dan het werkelijk zou doen. Oh, dus ze we weten niet wat het is. Oh, dan zal het ons wel lastig vallen met uh... ja, Precies, precies. Ja, want, kijk, als je kennis maar beperkt is, ja. Uh, ja, dan was je misschien zelfs wel bang voor Saddam Hussein. Ja, ja, ja. Een man met een snor, Oh jee. Ja, <laughs> die kan mij wel raken. En ja, kijk, als je iets meer weet over de feiten, ja, dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat het uh, jou alleen maar raakt in het feit dat je namens jou enorm veel wordt geleend en dat er heel veel belasting voor wordt gevraagd. Om daar te gaan inmengen. Ja, met, een, met een moreel niet hogere standaard dan de andere partij. Dus twijfelachtig. Ik, ik, denk, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Gewoon onwetendheid En uh, ja, daardoor... Uh... Maar wat, wat, wat is gebleken uit het onderzoek bijvoorbeeld? Uh, hoeveel procent van de Amerikanen wist toevallig waar Oekraïne ligt? Of ongeveer een beetje? Nou, Merendeel wist wel dat het aan de andere kant van de oceaan lag. Ah, maar er waren inderdaad <laughs> mensen die dachten inderdaad dat het in Amerika lag. Heel, heel veel Amerikanen dachten ook dat het in Groenland lag. Ja, ja, ja, dat is wel grappig. Ja, redelijk ja. wat. Die, die vonden, hé, hey, het ligt ergens in Afrika. Mm. Ja, maar het merendeel wist wel dat het ergens bij de grens van Rusland lag. Maar heel veel mensen dachten dat het een, uh, ja, op de plek van Tsjetsjenië lag, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Dat, uh, nou, ik denk als je in Nederland vraagt, dan zitten ook niet alle stipjes op het juiste plekje. Dan, uh, nee, nee. Maar het is wel frappant, inderdaad. Ja, hoeveel stipjes er uh, in de golf liggen, zeg maar. En een beetje richting China. Dat is... Uh, Misschien zijn ze gewend dat het stipje daar moet. Ja, ja, ja, ja. ja maar als ze het bijvoorbeeld omdraaien, hè? Hoeveel, uh, hoeveel Nederlanders denk je dat ze weten waar New Hampshire of uh, Maryland of ja, Montana, uh, ja. dat soort dingen. Voor ons, het van de meeste, is het toch allemaal één pot nat, weet je wel? Die weten misschien nog wel waar New York en San Francisco liggen, maar ja, als je de vraag naar de Staten, ja, Californië zullen ze misschien wel weten en, en uh, Texas. Ja, maar... als, je, als je met wat lager uh, opgeleide mensen spreekt, dan willen we er ook meer altijd in het leven, hè. Dus ja. misschien is het ook wel zo, hoe minder uh, mensen weten van de Verenigde Staten, hoe liever dat ze er naartoe gaan te vechten. Nee, ja, nee, goed, ja, inderdaad. Ja. Nou, een belangrijk dingetje wel, wat, uh, kijk, als je dit, dit is dan zeg maar een soort onderzoek over uh, waar ligt Oekraïne. Maar wat ze eigenlijk hadden moeten doen om dit onderzoek nog een beetje meer in een bepaalde context te plaatsen, is diezelfde mensen vragen: waar ligt de Verenigde Staten? Want dat hebben ze nu niet gedaan. En uh, we gaan ervan uit, denk ik, ten onrechte. Dat iedereen die hier is gevraagd om de Oekraïne te vinden en dat misschien wel of niet weet, wel weet waar de Verenigde Staten liggen. Want heel veel dat niet alle Amerikanen weten, nou waar de Verenigde Staten liggen. En oh, is dat, zo? Kijk, ja, kijk, dat kan best wel zijn dat als iemand het een stipje op de goede plek zit, toevallig, maar denkt dat de Verenigde Staten vlakbij ligt, ja, dat is een hele andere context dan als ze daadwerkelijk oh, weten waar de Verenigde Staten ligt. Oh, en ze ja, ja. zeggen de Oekraïne ligt helemaal daar. Ja, het is maar even een dingetje, maar. Uh, ja, ja. Nou, het is, het is gewoon leuk hè dat, uh, dat, dat, dat ze gewoon heel veel wat mis hebben en dan uh, kun je een beetje om lachen. Ja, goed ja. ja wat, wat ik wel nog even wil toevoegen is van hoeveel mensen, ook hier in Nederland, ook onder libertariërs, hoeveel mensen weten eigenlijk hoe uh, de politieke situatie binnen de Oekraïne is. Ik bedoel, ja, dat is ook een hele andere vraag. Ik zou zeggen, denk daar eens over na, mensen. We gaan even naar de volgende bericht. Er is ook weer een onderzoek geweest naar GMO's. Want ja, we worden toch een beetje via de media... ...wordt ons uh, verteld dat we daar bang voor moeten zijn. Hè? Genetisch gemodifice gemodificeerd uh, voedsel. Er is een onderzoek uh, geweest naar tomaten. Gem genetisch gemodificeerde tomaten. Nou, wat is er uit het onderzoek uh, gekomen, uh, Klaas, Jurien. Jurien? Klaas? Ja. <laughs> nou, um, kijk, genetische modificatie, dat is natuurlijk een heel krachtig middel. Ik, ik heb daar twee, kijk, aan de ene kant geloof ik dat wij als mensheid, wij zijn een soort die met onze kennis uh, zich een plaats in de wereld verovert. Dus in die zin uh. geloof ik wel degelijk in onze uh, vaardigheid, dat wij het in ons hebben om zelfs op genetische basis ja, het leven naar ons hand te zetten. Die kennis die, gaan wij, die gaat vergroten, die, daar, daar kunnen wij straks steeds meer mee doen, daar ben ik van overtuigd. En ik ben ook van overtuigd dat er heel veel goeds uit kan komen. Aan de andere kant, als uh, softwareontwikkelaar uh, heb ik heel veel gewerkt met uh, ja, hele grote pakketten waarbij heel veel in elkaar grijpende ingewikkelde code zit. En daar heb ik ook wel eens mee gemaakt dat mensen onderdeeltjes gaan aanpassen die ogenschijnlijk uh, goed lijken te werken. En vaak is dat ook zo, maar soms is er ook iets heel vervelends en waar je achteraf heel veel ellende van krijgt. En dat gevoel bekruipt me vaak een beetje bij uh, het knippen en plakken in genen. Uh, Genen zijn een samenhangsel. Het is niet zo dat één gen is een totaal onaantastbaar, singular universum van gegevens... waarbij totaal geen vertakking naar andere effecten bestaat. Dat, dat is niet zo. Het is niet zo dat je één gen of één een, een sequence gaat uh, knippen en plakken... dat je dan als een soort uh, onfeilbaar, uh, niet foutgaande, altijd goed passende uh, manier... specifieke kwaliteiten kan toekennen. Dat is niet zo. Uh, het is een heel erg samenhang en bepaalde ja, onze kennis op dit moment... We hebben bijvoorbeeld niet een simulator die precies aangeeft dat alle samenhangende risico's zijn van het uh, aan- of uitzetten of veranderen van bepaalde genen of bepaalde genenvolgordes. En in die zin zit er wel degelijk een enorm groot risico aan. Plus het feit, want dat moet je niet vergeten, uh, momenteel wordt biotechnologie, waar onder andere de genetische manipulatie onder valt, of modificatie hoe je het noemen wil. Uh, dat wordt heel erg zwaar gesubsidieerd door overheden, hè, want die zien dat als uh, innovatie. Nou, en heel veel wordt ook geïnnoveerd om die subsidie maar te krijgen. Dus, en, en daarin schuilt wel het gevaar: hè, dat mensen niet langer um, iets proberen uit te vinden omdat het goed is, omdat het ons ergens mee helpt. Maar dat mensen ook de meest krankzinnige dingen gaan uitvinden omdat ze er geld van de overheid mee, van, voor kunnen krijgen. Ja, ja inderdaad. Het uh, wel of niet failliet gaan van bedrijven en uh, bijvoorbeeld ook verzekeringen die met onze gezondheid, uh, zeg maar, uh, ja, die. De hele marktwerking is eruit. Zeg maar, als de de slechte hele ontwikkeling wat Jurje net zegt... maar ook de hele opvang van onze ziektekosten... is allemaal uh, ja, uitbesteed uh, aan ons belastingcircuit. Uh, uh, dus er zit nu niet een hele duidelijke straf om, op om het fout te doen. En dat, dat vind ik wel beangstigend. En dat, dat vind ik een hele... Het, het risico hè, waar je bang over bent... is het, nou, hoe het jouw leven of je gezondheid beïnvloedt. De risico's. En uh, zolang die uh, dingen in hand zijn uh, van... Uh, ja, van een organisatie die, uh, ja, die eigenlijk naar snakt om meer uh, angst en meer uh, geld uit ons uh, te kunnen kloppen. Om die ziektekosten allemaal van te bekostigen. Ik vind het een heel riskante uh, ontwikkeling dat dat, uh, ja, dat, het, uh, dat het naast elkaar bestaat. Dus heel simpel gezegd. Zolang, uh, kijk, eigenlijk zouden bedrijven failliet moeten gaan. Uh, grote zekerheid op het moment dat, uh, uh, yeah, dat wij bepaalde rare dingen voor krijgen. Maar ze toch gaan eten. Ja, er de, de zouden, de zouden, zouden hele rijke machtige bedrijven er belang bij moeten hebben dat wij gezond en uh, oud worden. En dat is nu niet zo. Dus dat, dat, dat vind ik een beetje een verontrustende factor in, deze, in dit, dit soort producties. Maar zullen nog even terug gaan naar het bericht? Het ging namelijk om een onderzoek. Het bericht waar we het eigenlijk in eerste instantie over hebben, want het waard behoorlijk af. Het ging om een onderzoek wat gedaan was naar genetisch gemodificeerde tomaten. Mm -hmm. Wat was er uit het onderzoek gekomen? Ja, volgens mij konden ze zeg maar, de manier waarop ze rijpte aanpassen, waardoor ze smaakvoller of meer vitamine bevatten. Dus dat oh. zag, er, dat zag er heel goed uit. Is de angst voor genetisch gemodificeerd eten, is dat terecht? Ja, ik denk dat, zoals uh, ik zei, de, onze, wij zijn een soort die de mens die, uh, gebruikt zijn kennis voor zijn plek uh, in de wereld. In die zin is het denk ik heel logisch dat wij uiteindelijk ook met ons voedsel gaan sleutelen. En het uh, ja, is ook mogelijk dat daar hele goede dingen uitkomen. We hebben het ook altijd gedaan. Hè? De, ja, de, precies. Want de, de tomaat is eigenlijk een de tomaat bijvoorbeeld. We hebben het toevallig over tomaten. De solarum yeah. glycopersum, zoals de tomatenplant eigenlijk heet, is een, uh, eigenlijk een besje familie van de nachtschade. Het is eigenlijk ook een fruitsoort. Hè? Het mm -hmm. is door een, uh, een rechtszaak van Amerikaanse boeren tegen de, ik weet niet of het toen nog IRS heet, tegen de Belastingdienst. Uh, die hebben toen afgedwongen dat het een groente werd. Zodat we, dat was fiscaal verdediger voor de boeren. <laughs> uh, daarom is de tomaten groente geworden. Yeah. Right. <laughs> en uh, Het is eigenlijk, was eigenlijk een heel klein besje dat in de Andersgebergte groeide en dat, uh, dat een tomatenplant in de uh, Europese aarde werd ge, gepoot. Werd het in, in één keer werden dat hele grote gele uh, bessen. Ja. Yeah. En dat uh, noemen ze de gouden appeltjes, de pomme de oren. En door heel veel, gevo want maar die waren giftig en die moesten dus eerst gekookt worden. Uh, dus de tomaten ine, die is, die is giftig. En door heel veel uh, fokken en telen is, zijn de tomaten zeg maar rood geworden en niet meer giftig. Wauw. Ja, uh, uh, ja, ja, precies. De mensen, die is altijd al, we hebben altijd al genetisch gemanipuleerd. Hè? Ook het feit dat we, dat we duizenden verschillende soorten uh, hondenrassen hebben. Ja, dat is niet omdat die, die waren er niet allemaal, zeg maar. Nee, nee, nee. Ze <laughs> zijn gewoon door de, de mensen gemaakt. Ja, dat, dat, dat is ook allemaal prima. Maar ik denk dat het, de, de angst die je moet hebben. Of de, het probleem zit er niet zozeer in dat de mens dit kan. Maar meer in de, ja, dat heel veel dingen niet vrij worden gelaten. Dus uh, zeg maar, de, de niet-grote verzekeraars gaan niet failliet als zij ongezonde dingen krijgen ingepompt. En ja, het, het, is, het neigt er ook meer naar dat uh, dit soort onderzoeken een patent op krijgen. En daar worden dan weer allemaal trucjes. We kennen het vaak van Monsanto wel, gebruikt om. Uh, bijvoorbeeld uh, boeren gewoon af te dwingen dit soort producten te gebruiken. Of, en dat is natuurlijk allemaal heel uh, vervelend. En uh, ik, ik denk zolang we ze mogen kiezen, zo, uh, nou, stel voor dat deze producten beter zijn. Laat mensen alsjeblieft zelf kiezen wat ze doen, wat ze verbouwen en wat ze eten. Ja. Dan komt, komt het vanzelf goed. En ja, dan gaan we toch een beetje ja, naar de je, je groepen mensen, die zijn inderdaad uh, bang of boos, of die hebben in ieder geval heel veel moeite met grote bedrijven. Er is ook een groep anarchisten in de Verenigde Staten, die, uh, die hebben het opgenomen tegen het machtige Google. Ja, vreselijk. Ja, waarom? En, en trouwens, laten we eerst zeggen, wat voor anarchisten zijn dit? Dit zijn geen anarcho-kapitalisten, neem ik aan. Nee, al. zeker niet. Nee, nee, nee zeker niet. Het, uh, Henry Sertoni heeft ooit een keer in een uitzending uh, het verschil uitgelegd tussen wat wij zijn en wat zich anarchist noemt. En eigenlijk zouden we ons geen anarchisten moeten noemen, want uh, ja, de, de eigenlijk anarchist is gewoon tegen hiërarchie. En Ja, nee, ja. vertel. Nou ja, Wat ik ook kan zeggen is dat het, uh, ja, ik het, dit zijn volgens mij meer relschoppers. Ja, de, de, de Black Block zeker, Black Block uh, anarchisten. Ja, precies. Die hebben... Kijk, Google is heel succesvol en wat je krijgt in sommige regio's waar succesvolle bedrijven zijn, dat trekt andere succesvolle uh, mensen aan en Google ondersteunt ook de start-ups van uh, andere succesvolle bedrijven. Heel simpel gezegd is, deze mensen zijn ontvreden met uh, dat, dat gebied waar dat zich centreert, dat het leven daar duur wordt. Ja, dus kennelijk, het kan uit voor sommige bedrijven om die gigantische gestegen uh, huurprijs voor kantoren te betalen en toch nog winst te maken. En in plaats van dat deze mensen dan zeggen van, oh, wij moeten helemaal in dit goedkope, ver uitgelegen gebied gaan wonen, ...terwijl we wel voor jullie werken. In plaats van dat ze zeggen van... ...hé, hey, in dit hele goedkoop gebied... ...ver weggelegen waar we werken... ...gaan wij gewoon veel concurrerender... ...dezelfde dienst aanbieden. Nee, dat doen ze niet. Ze gaan hun hand ophouden... ...en ze gaan via schuld en schande en dwang... ...proberen Google geld te laten betalen... ...zodat zij ook kunnen leven... ...in dat gebied waar ja, door uh, succes van de markt... Uh, ja, de, de, ...de huurprijzen zijn gestegen. Nou ja, goed. En uh, ja, vanuit uh, dit uh, bericht gaan we naar het volgende... ...namelijk Heibo in de Klimaatkerk. Ja, de, je, je weet wel de religie hè, van dit moment... ...waarin ze windmolens vereren. Uh, <laughs> ja. ik, ik zit toch te wachten op een goede shot grap uh, in ja, deze ja, ja, hoek. In ieder geval de klimaathetsen, de klimaathooks, hoe je het wil noemen. Mensen die geloven dat uh, ja, de aarde opwarmt... ...en daarom uh, hun zakken vullen met allerlei uh, ja, milieuvriendelijke hobby's. En, ja, de, de, het Vaticaan van deze hele klimaatkerk, dat is het, de VN-panel, de IPCC... Uh, in ieder geval, de, daar is een, zojuist een Nederlander opgestapt. Professor Richard Tol stapt ja. op bij het IPCC. En hij is trouwens niet de eerste wetenschapper gestapt. Dus, uh, er zijn vele hem voorgegaan. En die hebben, maar goed, daar kom ik later nog even op terug. Maar vertel, uh, Klaas. Ik vermoed dat dit gewoon iemand was die uh, probeerde... in plaats uh, van uh, schuld en schande weer geld binnen te haken... Uh, daadwerkelijk met wetenschap bezig te gaan. Ja. En uh, dan kwam hij van de koude kermis terug. En, uh, ja, daar zijn ze niet zo van gediend daar. Hè? Nee, maar de uh, te, te grote tevredenheid van... Uh, Beide partijen waarschijnlijk is hij zelf opgestapt en hoeft dus hem niet weg te sturen. Maar ja, het geeft een beetje de indruk alsof mensen die een bepaald idee over het klimaat hebben: namelijk dat de aarde het prima redt. Dat die over het algemeen. Uh, ...niet mee mogen doen in dit soort clubjes. Ja, ik zie wat ik zeg. Het is ook een religie. Het heeft niks met de wetenschap te maken. Hè? Het is een soort achterdocht dat uh, de aarde warmt op. Ja, dat, dat is vaker voortgekomen. Dat is eigenlijk ook de reden dat er leven is op aarde. En uh, ja, <laughs> dat zou in één keer uh, slecht zijn en zo. Ik bedoel, het is trouwens, ik weet niet of je nog kan herinneren... ...maar toen, uh, jij bent een beetje van mijn generatie ook, hè? Uh, in de jaren zeventig, toen werden we bang gemaakt. met tegenovergestelde. De aarde zou afkoelen. Er zou een nieuwe ijstijd aan komen. Dan moesten we allemaal bang zijn. Weet je nog? Ja, ja, <laughs> Ergens in de jaren tachtig is het in één keer omgekeerd. In één keer was ze, oh ja. jee, je, je, de aarde warmt op. Ja, maar ik, herken, ik, ik, ik heb dat al vaker gehoord: hè, dat er zouden in ijstijd komen. De essentie is: er zijn nog heel veel manieren waarop uh, flink uh, de zak wordt gelegd. En er zijn ja. meer ja, chantagemiddelen nodig om ons nog meer ja, geld uit de zak te laten kloppen. En ja, dit ja. is één daarvan. En um, kijk, de, de worden bij al die problemen worden nooit de, de goede of de efficiënte oplossingen gedaan. Maar het is altijd uh, een enorme dikke lagen aan uh, onderzoeksgroepen en rapporten. En... Ja, en uiteindelijk komt er ergens een oerledelijke windmolen midden in een weiland. Ja en die, die, ja, en die mensen die vliegen allemaal de wereld over in uh, privéjets om met elkaar te neuselen. En ja, omdat de global warming Het is gewoon één grote dikke map. En ja. uh, kijk, het is nodig. Kijk, het is heel simpel. Uh, wij zijn, uh, wat ik al zei, we zijn eigenlijk een soort, we zijn eigenlijk gewoon loonslaven. Het gaat erom om ons, uh, flink wat van onze productie gewoon in de zakken te kloppen van onze machthebbers. Ja. En als een soort uh, scharrelkip hebben we een klein beetje vrijheid. En ja, we laten ons een klein beetje geld uit de zak kloppen zonder dat we gaan tokken. Maar ja, dan de rest van het geld willen ze eigenlijk ook hebben. En daarvoor verzinnen ze allemaal chantagemiddelen. En dit is er één van. En uh, nou goed, heel veel mensen laten zich daarmee chanteren. En die, uh, sommige mensen wenden hun hele leven eraan om. Uh Hiermee bezig te gaan. Ja, weet je, vroeger in de tijd dat het Vaticaan nog Europa bestuurde, zeg maar, ja. met hun achterdocht. Toen hadden ze overal van die En Nu hebben ze dan overal van die, van die windmolens, weet je wel. <laughs> Eigenlijk zouden daar gewoon een soort route langs allemaal windmolens moeten gaan <laughs> aanleggen, ja, weet je wel. Altijd door het land rijden en ik rijd rij langs die windmolenparken. Er staat altijd een deel stil. En ja. ik zie altijd wel ergens, zie ik een mannetje met zo'n busje staan om dat ding te repareren. Nou, ja, daar hebben ze werkgelegenheid geschapen, nee, Ja, maar dat echt dat <laughs> langsrijden, die dingen staan weer stil, ze moeten weer worden gerepareerd. Ik kan me niet voorstellen dat al die mannetjes, die elke dag in de dag uit langs al die molens moeten rijden om ze weer aan de praten te helpen. Dat, en dat ding moet worden geproduceerd. Ik kan, ik, het gaat bij me niet in dat die windmolens, dat is gewoon niet, dat, daar hebben we helemaal niks aan. Ik heb wel een keer aan zo'n zo zo zo zo zo zo zo groen linkser gezegd, weet je hoeveel uh, het produceren van een windmolen, hè? die dingen ja. moeten in een fabriek gemaakt worden. was dat alsof dat er geen belasting is voor het milieu. Op. Ja, als windmolens zinnig waren, dan hoef je alleen maar te zorgen, nou, heeft geen belasting op die dingen. Weet ik veel. Ja. Laat, geef iedereen de vrijheid om die dingen te bouwen. Nou, ja. Ze zouden als paddenstoel uit de grond schieten door het hele land... omdat mensen die dingen graag willen hebben als ze waardevol waren. Gebeurt dat niet? Nou, dan zijn ze kennelijk niet waardevol. Uh, ja. ik, ik, ben te, ik ben best wel te porren voor duurzame energie. Hè? Het, het feit dat je niet iets wat uh, intrinsiek eindig is moet verbranden... om aan je energie te komen, om dat te vervangen door iets... wat ja, veruit minder eindig is, ja, daar kan ik best in komen. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat als, als, zeg, als we geen enkele persoon in de overheid zouden hebben... geen één duur betaalde wereldovervliegende privéjet deskundige zouden hebben... Dan nou, doen we dat alsnog. De mensheid doet dat alsnog uit zichzelf. En dat, dat komt vanzelf goed. Dus die, die duurzame energie, dat, dat, dat, dat komt er wel. Maar ja tot die tijd uh, laten we ons lekker uh, leegkloppen uh, door mensen die daar een, een he heisa van kunnen maken, van religie. Maar goed, we gaan nu even naar een paar berichtjes. het uh, lees hier namelijk over uh, ja, de accijnsopbranches, die valt een beetje tegen. Ja, mooi hè. Een beetje? Hoeveel? <laughs> Hoe weinig? Bijna 11 miljard euro. Minder? Uh, nee, dat was de totale opbrengst. Oh, Oké, okay. en, en het, hoeveel keer lager is dat dan, uh, dan normaal? Nou, ze, hadden op, uh, ze, ze hebben uiteindelijk 10,9 miljard uh, binnengekregen, uh, terwijl er vorig jaar nog 11,3 miljard binnenvloeide. Dan denk je, ja, dat is 0,4 miljard minder, wat is dat? Nou ja... De overheid had op veel meer gerekend. Hè. Ze hebben alle uh, accijns, de accijns op sigaretten, de accijns op drank, uh, de accijns op benzine, die hebben ze flink verhoogd. Want ja, Rutte die wilde niet bezuinigen en die wilde uh, wel wat geld overhouden om uh, aan uh, andere leuke dingen te kunnen uitgeven. De staatsschuld is ook nog een keer opgelopen. En uh, ja, zo zie je, op dit moment zijn de lasten zo hoog dat mensen gewoon. Ja, minder gaan bestellen of in Duitsland gaan tanken, maar dat mensen gewoon die, die, die, die, die hogere lasten gewoon weg niet meer kunnen dragen. Ja, ja, heel, uh, ja wat eigenlijk is gebeurd. Uh, ze hebben de prijs verhoogd. Dus goederen zijn duurder gemaakt. En er is gewoon minder van verkocht. En dat, dat klinkt heel logisch. En daar gaan ze verbaasd over doen. Ja, dat is een beetje raar. Als Albert Heijn, uh, als Albert Heijn al een huismerk omhoog gooit. Hè, ja, er wordt gewoon minder van verkocht. Ja, dan moeten ze niet gek uh, opkijken dat iedereen naar de Lidl en de Jumbo gaat. En, ja, en daar de huismerken koopt. Uh. Ja. ja. Mm -hmm. ik, ik vind het ook een heel veelbelovend teken. Want het is, uh, het, Ik vind het hartstikke mooi dat uh, zeg maar percentages omhoog worden geschroefd. En dat gewoon net al minder binnenkomt. Ja, dat, dat, yeah. is, dat is gewoon geweldig. Want dat betekent hè, dat die krakende wagen van de overheid dat die nog meer aan het kraken is. Dat er tekenen zijn dat het wiel gaat breken. En dat vind ik alleen maar mooi. Hè, want het, we moeten er een keer vanaf aan ah, dit soort uh, ja, wanprestaties. Uh, die leiden ertoe dat het uh, dichterbij komt. Ik denk dat dit allemaal stapjes zijn in de richting van dat het kapot gaat. Yeah. Wat, denk, wat denk jij, jij Jurgen of uh, Johan? Denk je dat niet zo? Ja, ik, ik, ben, ik vrees wel van als Nederland in elkaar zou storten, wat op zich logisch is, want ze staan er slechter voor dan Griekenland. Ja, niet echt in elkaar storten, maar gewoon dat al die dingen niet meer overeind kunnen blijven. Zodat er, ja, ja gewoon... maar ik bedoel, als Nederland uh, failliet is, dan komt hier zo meteen ook een IMF en daar uh, zitten we ook niet op te wachten. Ja, precies. Ik, ik denk dat het weinig uitmaakt... Uh... Het principe is het volgende. Hè. Die, die, die, die riem die gaat steeds strakker om de nek. In eerste instantie heb je er niet zoveel last van. Maar op enig moment dan zit die dermate strak dat, echt, dat je van die stikgeluiden gaat horen. Nou, en dat is nu een beetje aan de hand met die steeds hoger wordende uh, lasten, waaronder de, onder de accijnsen. Je ziet nu gewoon dat, uh, dat het keerpunt is bereikt. En dat er uh, prijselasticiteit uh, begint te ontstaan. En op enig moment dan komt er een moment waarop je. Ja, waar, waarop je merkt dat je welvaart ook ten opzichte van het buitenland uh, inlevert. Uh, omdat uh, ja, omdat de overheid gewoon te groot en te verstikkend uh, is. Dus dan worden we een ontwikkelingsland. En dat zie, ik, dat, dat, dat, dat zie ik uiteindelijk wel uh, ontstaan. Mee eens, Julian. Uh, laten we snel doorgaan naar het volgende bericht. Uh, de winkels moeten minder plastic tasjes weggeven. Oh jee, wat is dit? Ja, dit is een dreigement. Oh, joh. Ja, de, de winkeliers uh, die moeten zelf dit gaan oplossen, anders dan komen er meer wetten. Oh jee, oh, wordt gedreig, gedreigd met ja, wetten. ja. ja. Ja, en ik, ik, dit is ook een mooi staaltje van dat de overheid ingrijpt. Hoe lang gebruiken we al plastic tasjes? Nou, Heel lang. Ja, hè? Nou, en als je zou omschrijven hoe, hoe is de, de volksmoraal uh, over plastic tasjes... Zijn we... ja, die gebruik je als een vuilniszak uiteindelijk. Ja, je, <laughs> ja. Ah, je, je, je, je, begint, je bent wat verstandiger gaan gebruiken. Hè? De, ja. Mijn idee is dat uh, in mijn directe omgeving, maar ook wel bij ketens of zo... Je ziet, een beetje, je ziet bewustzijn van het, uh, van het vuil van de plastic tasjes en je ziet ook een... Um, een algemene acceptatie van uh, hergebruiken of uh, alternatieven. Dus eigenlijk is er, dit is een proces wat al heel vergaande is. En dat, wat, wat de goede kant op gaat. En dat is heel overheidsachtig om dingen die de maatschappij uit zichzelf al goed doet. Om daar gewoon lekker in te batsen. ...om dan uh, ja, daar uh, macht en geld uit te pompen. Maar wat is de gedachte erachter? Waarom, waarom heeft de, de overheid zo'n hekel aan plastic tasjes? Komt er weer vanuit die milieu? Uh... Nee, nee, dat hebben ze niet. Maar, de, de, zeg maar de, de bevolking doet het uit zichzelf nu al zo goed... ...dat er gewoon draagvlak voor is. Hè? Want heel veel mensen kijken niet verder. Er komt nu zo'n uh, wetsvoorstel. En dan denken ze, oh ja, maar dat vind ik ook. Ik vind dat een goed idee. Maar niemand, we zijn zo getraind om te denken... ...dat als de overheid zegt, wij gaan ons mee bemoeien... ...is bijna niemand sceptisch dat ze denken van... ...oh, maar dat betekent uh, dat wij eraan onder gaan leiden... Want we doen het uit onszelf wel goed. We willen ze eigenlijk niet mee laten bemoeien. En dan gaan ze het toch doen. En dan gaan we lijden onder hun bemoeienis. En ja. dat, dat, niemand is daar wakker voor. Iedereen denkt van, oh ja, ja, minder plastic zakje. Dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook. Dus er is draagvlak voor. En dat is de truc. Overal van die dingen waar draagvlakken voor zijn, gaat overheid zich mee bemoeien. Het volgt altijd dat wij aan het kortste end trekken. Ja. Dat snappen we ja. niet. Dus we, zijn, we denken, oh nee, minder tax vind ik ook. Prima. En dat Want, is waarom... Wat gaat de overheid nu doen? Ik denk dat, dat, ze, dat ze komen met een... Uh, ze hebben al die verpakkingsbelasting gehad. En ik denk dat er uiteindelijk gewoon een belasting van, nou laten we zeggen, 50 cent per plastic tasje gaat komen. Ja, er komt gewoon een registratie, er komt gewoon geld uit, er gaat gewoon geld uit gepompt worden. En daarnaast denk ik dat er een bepaalde gepatenteerde variant komt... Qua afbreekbaarheid, waar dan een, andere, ja, een, een collectief van wetenschappers een milieuvriendelijke uh, stempel op gaat zetten. En dat gaat verplicht worden. En dat is gewoon een, een vriendje van een of andere machthebber. Ik voel dat dat zo gaat gebeuren. Dus wordt het tasje ook nog naar sommige milieuminister vernoemd. Ja, weet, ja, ja, zoiets. Ik denk dat, kijk, dat gaat gewoon gebeuren. Er is, er zijn, kijk, de markt die lost het prima op. Hè, want ieder bedrijf heeft, is erbij gebaat om uh, goed in het voetlicht te komen qua milieu idee, omdat iedereen eigenlijk wel vindt van uh, nou, niet te veel percentages, Dus het, het gaat uit zichzelf al goed. En de overheid is nu alleen maar op uit om daar uh, zo maximaal mogelijk macht en geld uit te pompen. Inderdaad, ja. Goed, hè. laten we snel naar het volgende bericht rezen. Want ja, er is ja, over bullshit gesproken. Het downloadverbod. Ja, dat was geweldig. Oh, jongen, kan je je nog jongen, herinneren jongen. dat je niet rechtstreeks naar de hoofdsite van Pirate Bay kon? Ja, ik, ik dezelfde dag had ik de Pirate Proxy al ontdekt. Nee, maar, uh, ja. Heel simpel, als je gewoon in Google typte hoe kan ik toch naar Pirate Bay? Dan kreeg je gewoon het antwoord bij de top 1-treffer. Je ja. kon gewoon googelen naar het antwoord. Het was zo. <laughs> Gew gewoon elke leek die. Je hoeft niet eens specialist te zijn of zo. Dat je... kon ik alsnog Game of Thrones zien, ja. Ja, <laughs> volkomen bullshit. Dat hele... Ja, even los. Ik kan me wel voorstellen dat mensen met het eigendom dat ze daar verschillende meningen over hebben. Maar gewoon het uh, principe dat je bepaalde websites gaat verbieden... Dat is... En dat je... De... Het, het, het allerstomste vind ik nog dat daar geld aan is besteed. Die organisaties die dat voor elkaar hebben bereikt... die dat hebben bereikt als paradepaardje... Ja. die hebben zoveel geld gekost... had dat gewoon uitgekeerd aan die artiesten. <laughs> ja, ja, precies, ja, Als libertariër wil ik gewoon niet dat die belasting was geïnt... maar <laughs> heel simpel gezegd... <laughs> had het niet aan het brein gegeven, maar gewoon aan een utiester. Want het heeft enorm veel geld gekost om dat voor elkaar te krijgen. En het is zo onnozel. En het heeft zo weinig effect gehad. Het is... Ja, ja. maar goed, in ieder geval Thor is uh, behoorlijk populair geworden. Mensen ja. die het daarvoor nog nooit van Thor hadden gehoord. Ja, het is... Uh... Ja, wat ik het laatst ook heb gehoord is uh, dat er, er zijn bedrijven ook in Nederland, bedrijven zijn echt in die privacy gat gesprongen. Die, uh, wat die doen is bijvoorbeeld uh, helemaal niks opslaan. Dus als je dan gaat browsen of mailen, dan is het per definitie anoniem, omdat ze helemaal niks bewaren. Ze vragen ook niks. Uh, ze vragen alleen dat je een klein beetje betaalt. Dus het is nog wel zo dat je een klein beetje betaalt, maar daarvoor wordt helemaal niks geregistreerd. En die, uh, ja, dat is nu echt een markt aan het worden. Dus de markt vindt daar zich weer plekken in, dat, uh, die behoefte om anoniem te zijn. Ik nog heel even over dat downloadverbod hebben, Mochten er mensen zijn die het, die het nog niet weten. Ja, misschien heb je die. Wat houdt het downloadverbod precies in? Moet je bang zijn dat als je zo meteen de volgende aflevering van Game of Thrones aan het downloaden bent, dat je in één keer uh, politie aan je deur hebt? Nou, het is zo dat uh, er niet actief uh, gezocht gaat worden naar mensen die gewoon uh, vanaf hun huiskamer van eigen gebruik gaan. Moeten mm, wel even wat aan toevoegen. Niet actief gezocht gaat worden door brein. Ja, precies. Nu, het kan nog wel door andere zijn. Hè? Want ik heb het zelf ook nog even gelezen. Ik dacht dat ja. bijvoorbeeld bedrijven, als, uh, want dat heb je in Amerika gehad. Als een bedrijf, dan staat uh, HBO. Die uh, vindt het niet leuk dat er mensen zijn die nog steeds uh, hier in Nederland uh, Game of Thrones downloaden. Uh, ja, dan pakken ze misschien een 14-jarige puber op die uh, ja, blote titel wil zien. Ja. <laughs> ja, en die uh, ja, dan krijgen ze in één keer een enorme boete voorgeschoten. En dat wordt dan als voorbeeld gesteld. weet je wel. Ja, Mo moet we daar bang voor zijn in Nederland? Nou ja, ik... Kijk, bang. Uh, als je bang bent, ja, koop het dan gewoon. Uh, het, op zich is er niks mis mee om iets wat je goed vindt te kopen natuurlijk. Maar ik ben van mening, de kans dat er iets met je gebeurt als je het downloadt, is enorm klein. En het kan natuurlijk. Ja, het is... Uh hoe ik het meer zie is dat, kijk, als je, als je maar genoeg van dit soort wetten maakt, dan heb je uiteindelijk een, een bevolking die altijd schuldig is. Uh, ja, als je maar genoeg wetten maakt, dan is iedereen onder jouw controle is altijd wel ergens aan schuldig. En mm -hmm. Dat is meer angstig, als ze echt iets met je moeten. Dan hebben ze altijd wel iets. Omdat je, er zijn genoeg wetten, je bent altijd wel schuldig aan iets. Ja, het is gewoon de katholieke uh, kerk in een nieuw jasje dus. Ja, precies, daar, daar is ja. dit ook iets van. en uh, ja, ik, ik, Persoonlijk denk ik ook dat, uh, dat downloaden is ook verouderd. Ja, jij zegt dat je nog downloadt, maar mm -hmm. iedereen kijkt tegenwoordig streaming. Dus, ja, okay. dan, ja, dus dan kijk je alleen maar iets wat online wordt aangeboden. Ja, dan kan, ja wat, wat, wat willen ze dan doen? Dan, uh, dan staat er niks op je computer. En dan moet je wel goed alles weer verwijderen als je wil. Dan, uh, ja... Tegenwoordig met cloud en streaming. En er zijn zoveel mogelijkheden. Je hoeft helemaal niks in je, op je eigen pc. Want dat, dat is het kaliber. Ze moeten jouw pc dan meenemen. om ze daarop kijken. Okay, ik heb hier nog drie oude, drie oude staan. Dus zegt kies er maar eentje uit. Ja, dan neem ze alle drie mee dan. Ja, wat ik wilde zeggen is. Ja, mocht je een uh, interesse hebben in een anoniem browser. Tor bijvoorbeeld. Zoek dan gewoon even naar Tor Browser. Dat is t Browser. En uh, ja, daarnaast heb je nog VPN. Hè? En uh, ja er zijn nog tal van andere alternatieven. Dus. En dan gaan we naar het volgende. Burrigje. Uh... En we ja, zitten ook weer in de Europese Unie uh, sferen. Want er komt een heus Europees presidentieel debat, jongens. En het wordt een triootje, echt waar. Het wordt een triootje tussen Verhofstadt, Juncker en Schulz. Ja. Jongens, porno, Europese porno? Nee, Europa is verdeeld in drieën. Hè? Je hebt oh. uh, de Europese. ...sociaal-antidemocraten, want het heeft niks met uh, democratie te maken. Je hebt uh, de christen-democraten uh, en je hebt de nep -liberalen. En binnenkort dan moet uh, de ex-communist uh, Barroso uit Portugal... ...die moet worden vervangen door iemand anders. Dat, die mag zich dan de nieuwe president van Europa noemen. Want we hebben voor Lissabon uh, getekend. En ja, die mogen we niet kiezen, maar... Er komt wel een soort van lijsttrekkersdebat, daar komt het op neer. <lacht> en dan, uh, als zij zeggen wat, wat, wat hun plannen zijn, ik denk dat uh, Verhofstadt de Belg uh, een heel, uh, een, een heel ja, vurig pleidooi gaat, worden, gaat houden. Dat we nu uh, snel één moeten worden om, um, vanwege de strijd tegen, uh, tegen de Russen. Hè. Um, en dat, we, ja, dat, dat, dat, dat, dat het daardoor alleen maar beter wordt en veiliger. En ah. uh, voor vrede en veiligheid, ja, één groot Europa, dat is het beste. Dat, dat, dat, en, en die anderen die zullen dat ook uh, zo ongeveer uh, zeggen. Zij het, dat die persoonlijkheden wat, uh, ja, wat rustiger zijn. Dus. Uh, niets minder gedreven pleidooi, maar het is eigenlijk drie keer hetzelfde, dus ja, ja er valt niks te zien. Uh, ik, ik, ik denk ook dat het oer gaat worden. Ja, maar, maar wie proberen ze nou te overtuigen? Want het gaat, het gaat er, je kan toch niet op ze stemmen of zo? Nee, het enige... Maar waarom? Het, het, het enige het is een soort van propaganda. Hè? Als het, het, het zijn als het ware drie verkopers, die jou de Europese Unie gaan proberen te verkopen? Ja, ik, ik val nu al bijna in slaap bij het idee om daar naar te kijken. Ik kan maar, wie, wie, wie interesseert dit? Wie, wie, ik vind dit een soort, uh, soort uh, uit, uiting van uh, het, het onrealisme waarin deze mensen leven. Gewoon het idee dat uh, dit kan alleen maar als je zeg maar in de Europese Unie zit, actief een rol vervult. Hè, dus al dat geld binnenharkt, allemaal onnozele regels oplegt aan de deelstaten, dat je echt zelf gaat geloven in je belangrijkheid. Dat je, en daar komt dit uit weg. Deze mensen hebben een totaal um, tekend wereldbeeld. Die, die, die, deze mensen geloven in hun eigen plek in de wereld, dat zij daar... Uh, uh, ja, dat, dat, dat leidt ertoe dat ze een soort showbiz-uiting in de vorm van een presentieel debat willen hebben. Ja, ja. Dat, uh, ja, dat is gewoon een dikke nep. Ja, die, die, die mensen, ik vat me ook op. Al die mensen die daar in het Europarlement werken, dat hele wereldje, ze zijn allemaal heel enthousiast over Europa. En die ja, snappen ook niet waarom wij daar niet enthousiast over zijn. Nee, nee, nee ze willen ook het liefst ja. uh, gewoon gewelddadig optreden tegen mensen die zeggen, rot op met je onzin. En ja, uh, ja, nou ja dat is... Uh, <laughs> ja, ik, ik, ik, ik heb het gevoel dat deze mensen dan heel erg ver tegenover de vijandige en neutrale en ongeïnteresseerde houding van heel veel mensen over wat ze aan het doen zijn. Het zou wel weer blijken dat we, dat we gewoon veel te veel publieke omroep uh, hebben. Hè? Want wat betekent dit debat? Het, het zal waarschijnlijk in meerdere landen rechtstreeks worden uitgezonden. Het betekent, uh, nou, er zijn heel veel mensen, dat moet je niet onderschatten, die nog heel patroonmatig zijn. Hè? Dus die zetten iedere dag om acht uur het, het, het journaal aan. Nou, dan gaan de eerste tien minuten uh, van het journaal gaan over het presidentieel debat. Hè? Want op die manier ja, gaan, gaan, we, gaan we langzamerhand, worden we, worden we erop voorbereid dat we de... President of the United States of Europe krijgen. Ja, en dan gaan ze op het werk gaan ze, nog lopen, gaan ze nog lopen debatteren met andere collega's van wie ze zijn. Ja, ik ben voor Verhofstadt, nee, ik ben voor Schulz. <laughs> Terwijl ze, ze kunnen er überhaupt niet eens op stemmen. <laughs> oh, jongens, jongens, jongens. Ja, nee, dat is echt gewoon, ja. Iemand uh, nog wat te zeggen erover of zullen we gewoon doorskippen? Absoluut. Dit is helemaal nep. De mensen interesseren zich er totaal niet voor. En dat nee. zit in de opkomst bij die Europese verkiezingen, hè, Dat eigenlijk. De grootste stem die wordt uitgebracht is wat op met die onzin. Maar die stem ja. wordt nooit gehoord. He, dat zijn al die mensen ja. die gewoon thuisblijven, die niet eens de moeite nemen om te stemmen. Die zeggen, wat is dit voor waardeloze shit? Eigenlijk, dat zou ik wat ze zeggen. En daar ja. gebeurt helemaal niks mee. En deze piepo's die een beetje spelen alsof ze echt iets te betekenen hebben. Ja, dat is heel erg vervelend. En het is ook het, het, het allergruwelijkste is dat we er echt aan onderworpen zijn. We kunnen er niks tegen doen. En ja. dat, is, ja, dat, dat is heel vervelend. Oh, ja, ja, er zit een knop op je tv. Die helpt oh, je ja, ja. zo uit de puree. Geen tv, he, dat heb ik vaak ja, okay. gezegd. Maar... Uh, Nee, het is, het is enorm fout. En ik hoop, ja. uh, ik hoop nog mee te maken dat we deze onzin ook weer achter ons kunnen laten. Maar... Ja, dat we net als dat we nu kijken naar de DDR en de Sovjet-Unie... dat we op een ja, dag komen uh, dat we terugkijken en van... mijn nee, god, ik snap niet dat die mensen in de EU hebben kunnen leven. Ja, dat ik met mijn kleinkinderen dan nog kan zitten... en dan ben ik een hele oude man, helemaal grijs en kan niet meer goed lopen en zo. En dan dat we nog even oh, oh, goed kunnen lachen over hoe belachelijk we onnozel bezig waren in onze tijd. He, dat, we ja, nog, ja, ja, ja. dat we echt aan het worstelen waren met die ja. nabeën van democratie... En dat we dan gewoon vanuit een beetje vrijheid daar lekker om kunnen lachen yeah. zo. Ja. We komen zo meteen nog even naar een paar uitwassen van de democratie en de politiek en de EU. Dat is namelijk de hamstersubsidie en de konijnenhoudersubsidie. ja, ik moet even de spanning erin houden. Maar eerst nog even de PvdA die tegen private beveiligingsbedrijven op boten is. Ja, een complete oh jo, nee, dikke bullshit. Kom op voor de Somaliërs, hè? Ja, dit ding dat speelt al jaren. Ja. Ik heb ook al gezegd van als je, als je wacht tot de overheid het regelt, dan gebeurt het traag duur. En uh, ja, niet efficiënt. Het is gewoon uh, het is heel triest. Ja, wat is er aan de hand? Het gaat om, uh, voor de mensen die het nog niet weten, in, in Somalië, daar heb je dus uh, piraterij. Uh, laatste tijd is het inderdaad al wat minder. En dat komt misschien ook omdat alle, vrijwel alle andere schepen die daar varen, hebben gewoon private beveiligers aan boord. Ja, alleen Nederlandse schepen nog niet. Dat weten de Somaliërs dus nu wel. <laughs> <laughs> Dankzij het <dit> nieuwsbericht. <laughs> dus die kijken gewoon ze een Nederlandse vlag zien we op en op er komen ze met hun bootjes. Ja, en, uh, goed, ja. Nou, ik weet niet misschien dat die scheepvaarders uh, zitten te wachten tot die overheid uh, gaat opdrijven voor die kosten, maar ja. afgezien daarvan zou ik gewoon uh, zeggen van uh, haal die mens gewoon aan boord. He, vaar gewoon de haven uit en haal die mens aan boord. Op het moment dat je nodig hebt, ik, uh, pff, ja, gewoon niks zeggen. Jij, als, als ik op zo'n schip zou zitten, dan zou ik zeggen van nou, uh, die paar duizend euro die we nodig hebben om uh, hier langs te varen en niet gekaapt te worden, dat, dat is het toch waard? Dit is toch onzin? Je wil, ja. uh. Ik zou het gewoon doen. En ik neem aan dat, uh, dat heel veel dat ook gewoon doen. Ja, ze dat doen dat, uh, even als je, zodra je voorbij Somalië komt en je weet ja. de Fransen... De Fransen die hebben private beveiligers aan ja, ik, ik, Dan kan ik, ik gewoon het. in Nederlandse vlag ja, hebben. Ja, precies. <laughs> ik, ik, ik kan me ook goed voorstellen dat, dat sommige Nederlandse schepen... die varen er langs en dan... Uh, Haal ze gewoon voor een stukje van de rit, haal ze gewoon wat Russen aan boord, weet ik veel. Ik aan dat die Russen goedkoper zijn dan de Nederlanders, of weet ik veel. Misschien of, of hij is gewoon eventjes een Russische vlag of zo. Ja. Ja, of haal gewoon Somaliërs aan boord. Die terug, die terugschieten. Ja. ja, er zijn gewoon geno genoeg bewapende Somaliërs. Zeg gewoon van nou, uh, we willen je graag langs varen. Hier heb je koffer met geld, komen jullie even terugschieten. Nou ja, dan uh, er zijn er heel veel manieren mogelijk. En het, nou ja, goed. Uh, maar we, ja, we leven in een land waar de overheid het geweldsmonopolie wil houden. Nou ja, goed. We leven hier in een land waar zowel een, een hamster als een houder van konijnen uh, ja, subsidie kan krijgen. Dus waarom een Somalië niet om een Nederlands schip te beveiligen? <laughs> <laughs> Jurjen, wat is er aan de hand? Ja, uh, nou ja, het, het, het, het gaat om kleine bedragen. Maar... Vergeet niet dat ook uh, gemeenteraden en provinciehuizen hier ook urenlang om hebben vergaderd. Ja. En zo'n plenaire vergadering, daar gaat ook uh, heel wat geld uh, in zitten. Nou, zo heeft de provincie Zuid-Holland, want het is een artikel uit uh, Den Haag, die heeft uh, besloten om 2000 euro subsidie aan boeren voor, voor zogenaamde. Opvangstroken voor hamsters uh, te gaan uitkeren. Nou, daar houdt het dan niet mee op, want even los van dat het natuurlijk een hele uh, belachelijke subsidie uh, is, uh, heeft uh, de PVV er een onderzoek naar ingesteld. Oh, joh. Dus weer allemaal geld en FTE, allemaal mensen die in die archieven zijn gaan, uh, gaan, gaan zoeken naar uh, de hamstersubsidie. Nou, en vervolgens dan krijg je daar een debat over. Mag iedereen zijn zegje doen. He, dus ja. de SP die zegt bijvoorbeeld in het debat uh, dat hamsters best lieve beestjes zijn die anders als gehakt dreigen te eindigen. Uh. Ja, dus uh, als je al die vergaderuren bekijkt, dan denk ik dat he, van die 2000 euro die er nu naar die hamsters is gaan, dat er misschien wel een 10 of misschien zelfs wel 100 of 20, uh, ja, wie weet, in ieder geval een veelvoud is opgegaan aan uh, vergaderuren die zijn besteed aan een paar hamsters. Maar hoezo dit hamsterprobleem eigenlijk? Wat, wat, wat is het probleem met de hamsters? Nou, het gaat dus om opvangstroken. Dus ja, ze, ze hebben natuurlijk een, een, een plekje nodig om te slapen. Hè? Ja, maar dat doen de hamsters toch gewoon zelf? Die graven gewoon ergens een holletje naar er ze in liggen? <laughs> ja, ja, inderdaad. Maar ja, dit, uh... Dan gaan ze allemaal zaagsel langs de weg gooien of zo, of ergens in het bos. Ja, nou ja, kijk, mensen, mensen voelen zich tegenwoordig verantwoordelijk voor uh, de dieren. Hè? Vandaar, ook, uh, vandaar ook dat we een dierenpartij uh, hebben. En ja, alles moet in het leven georganiseerd worden. Hè? Dus ook oh. uh, opvangplekken voor, uh, voor hamsters... Was het volgende opvangplekken op van plekken voor mieren of zo? Nou, het zou mij niks verbazen dat uh, zelfs uh, de looproutes van mieren. <laughs> Hey, je weet, die mieren, die, die lopen altijd achter elkaar aan en dan uh, op, op weg naar een of andere mierenhoop. Dat, uh, dat, dat de overheid nog eens zo gek wordt dat ze dat ook helemaal gaan organiseren. Oh, en dan komt de Arbo-wet, want dan zien ze dat de mieren in één keer uh, tien keer hun eigen lichaamsgewicht dragen. En dat moet niet kunnen. Er ja, moet nou, een heftroek komen. Inderdaad, nou ja, dat zou wel niks verbazen. Een nou, ander dingetje is uh, de konijnenvereniging. In, uh, oh nee... Er was een konijnenvereniging, zelfs al de individueel, want ja, het is natuurlijk heel mooi voor die konijnenvereniging dat ze 1800 euro hebben gekregen. Ja, maar ook hiervoor geldt, he, het wordt getroffen door een, door een storm. Uh, nou, de gemeente die gaat erover vergaderen, wat moeten we eraan doen, uh, bla bla bla bla. Storm verbieden? Ja, de storm verbieden, er worden allemaal dingen geopperd uh, en na een avond uh, debatteren, dan besluiten ze... Of, en, en, en je hebt dan het, het, het politieke traject, maar ook nog een keertje het ambtelijke traject. Hè? Dus een subsidie moet worden aangevraagd. Iemand die bekijkt de, de documenten van de, de, de, de voetbalvereniging. Die heeft, daar, daar is het dak van de kantine afgewaaid. De, de, de hondensportvereniging die had zo'n kar om naar een weiland te rijden met de honden. En dan moeten ze bekijken welke van die subsidies dat ze dan gaan verstrekken. En uiteindelijk, ja, het gaat dit jaar naar de konijnen. Dus je kunt hier ook voorstellen dat he, het gaat om 1800 euro subsidie, maar ja, als je nu die 1800 euro gewoon in de uh, beurzen van belastingbetalers uh, had gehouden, dan hadden die misschien wel 2.000 of 3.000 euro aan die uh, konijnenvereniging kunnen geven, wat nu allemaal aan, op is gegaan aan zinloze vergaderuren. Ja. Ja, precies, ja. Maar ik zie uh, Kim en, en, en Henry heel uh, ongeduldig kijken en uh, ja, ja die, uh, die, die willen een debat gaan voeren. Dus ja, de, de laatste half uur van deze uitzending samen aan Henry en Kim en uh, ja, het gaat allemaal om artikel 50. En wat artikel 50 in godsnaam is, dat hoor je ook zometeen. Ja, een speciale gast hier is uh, Henry Serton, al een tijdje niet uh, in de uitzending geweest en ja, nu ben je er weer uh, vanavond, hè? Gelukkig wel. Ja, gezellig. Ja, we hebben je gemist. En uh, ja, Kim Winkelaar die uh, namens uh, artikel 50 zich uh, verkiesbaar gaat stellen bij de Europese verkiezingen. Ja, goedenavond. Ja, vertel uh, Kim waarom. Oh, waarom? Waarom? Waarom? Um... waarom artikel 50? Waarom artikel 50? Ja, goed, we hebben geen uur, geloof ik. Hè? Dus, uh, nee, nee, nee. Uh... Nee, nee, nee ik, dat is. Wat. Ik ga huis Hoi. we nee. zullen we, we Hendriksen gewoon de vragen laten doen? Ik ben heel benieuwd naar wat jullie allemaal van mij willen weten. Ja. Oké, okay, nou, het, het belang... het, een van de eerste dingen die natuurlijk bij mensen opkomen die nooit van deze partijen uh, gehoord hebben, is natuurlijk wat is de betekenis van de naam artikel 50? Oftewel, waarom noemt een politieke partij zich in hemelsnaam artikel 50? Nou, artikel 50 is, uh, is opgericht door Daniel van der Stoep, uh, redelijk bekend uh, Europarlementariër. En artikel 50 verwijst naar het verdrag van Lissabon, zeg maar de Europese grondwet die we afgestemd hebben en die daarna als verdrag van Lissabon is ingevoerd. En in dat artikel 50 van dat verdrag staat dat een lidstaat overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen kan besluiten zich uit de Unie terug te trekken. En dat is exact het, het doel van artikel 50. We moeten zo snel mogelijk eruit. Dus het verwijst eigenlijk naar, naar het doel dat die partij zichzelf gesteld heeft. Of ja. Is dat het enige doel? Is het een één issue partij of hebben ze ook nog een andere signatuur? Hebben ze ook nog andere ideeën? Ja, het is een, uh, een klassiek liberale partij. Aha. Zo stellen ze zich voor en dat blijkt ook wel redelijk uit het programma. Ze noemen zichzelf ook klassiek liberaal. En daarna zijn ze volledig seculier, dus voor een scheiding van kerk en staat. Oké. Okay. Okay. Dus Het is meer dan alleen dat artikel 50, maar uh, het is wel een soort van focus op, op Nederland. En Nederland kun je pas weer wat gaan bereiken op het moment dat we uit de Europese Unie zijn. Ja, ja, ik begrijp het. Hoe is eigenlijk het contact tussen artikel 50 en jou? en Want er staan andere libertaris ook nog op de, op de lijst bij ze. Klopt. Hoe, is dat, hoe is dat tot stand gekomen, Kim? Uh, nou, dat is op zich wel een heel leuk verhaal. Toch bekend is uh, Twan Manders, voorzitter van de Libertarische Partij, gearresteerd op Cyprus. Dat kreeg Daniel van de Stoep kreeg dat te horen dat hij gearresteerd was. En die belde mij op van, joh Kim, uh, ik hoor dat Twan in Cyprus zit, kan ik vanuit het Europees Parlement iets betekenen om hem vrij te krijgen? Dat vond ik een heel mooi aanbod. Uh, inmiddels was Twan echter al overgebracht naar het PI in Nederland. penitentiaire inrichting, oftewel gevangenis. Dus hij kon niet meer zoveel doen, maar we hadden wel een heel leuk gesprek gehad. En ja, van het een kwam eigenlijk het ander. Artikel 50 heeft in een viertal gemeenten meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. En wij deden mee als Libertarische Partij in negen gemeenten. En we hebben toen ook de afspraak gemaakt om elkaar te endorsen, zoals het dan zo mooi heet. Dus Daniel van der Stoep heeft zijn uh, achterban aangeraden... om in gemeentes waar dat kon een libertarische partij te stemmen. En wij op onze beurt hebben aangegeven als libertarische partij... dat uh, mensen in die vier plaatsen het beste op, de, op artikel 50 kunnen stemmen. Dus wat dat betreft is er een soort van samenwerking ontstaan... tussen de LP en artikel 50. Jawel. Voor hun heeft dat in zover... het heeft in ieder geval een zetel in de gemeente Weesp opgeleverd... voor artikel 50. Okay. Of dat nou dankzij al die libertariërs is, durf ik me uh, af te vragen. Maar goed, dat maakt niet uit. En, en heb jij een idee of een visie... Uh... Op wat voor andere manieren de Libertarische Partij nu samenwerkt met artikel 50? Of hoe dat zich in de toekomst zou kunnen gaan ontwikkelen? Nou, daar is in het bestuur van de LP nog geen uitspraak over gedaan. Okay. Uh, wij willen, we zijn verschillende partijen. Zo simpel is het. Wij zijn uh, die hard libertariërs, zullen we maar zeggen. En wat dat betreft zijn de, de mensen van artikel 50 wat meer flexibel. Oké. Okay. Uh, even over die Europese Unie, want dat is toch wel het, ja, het belangrijkste ja. punt van artikel 50 als partij, denk ik. Stel dat je gekozen zou worden, Kim. Wat, ja. wat is dan het grootste misverstand over de Europese Unie dat je uit de weg zou willen ruimen? Oeh, het grootste misverstand. Nou, er zijn er nogal wat. Uh, het grootste misverstand is, denk ik, dat we zoveel economisch voordeel hebben bij de Europese Unie. En dat is een heel groot misverstand. Kijk naar landen als Noorwegen en Zwitserland. Nou, dat zijn toch echt geen armoedige landen. En die zitten niet in de Europese Unie. Dus het idee dat je zonder de Europese Unie dat uh, hier het licht uit zou gaan... Uh, is pure kolder. Daarnaast wil ik af van het idee dat de Europese Unie heeft gezorgd voor vrede en veiligheid in Europa. Ook dat is weer zo'n raar misverstand. Uh, de eerste 40 jaar na de Tweede Wereldoorlog was er vrede en veiligheid dankzij de NAVO en dankzij de Russen. Zolang je een vijand hebt aan de andere kant van de grens, ga je elkaar niet de tent uitvechten. Dus dat had de Europese Unie weinig mee te maken Dat had alles te maken met de dreiging van het rode gevaar in het Oosten. Ja. Dus daar heeft de Europese Unie heeft aan die vrede in ieder geval totaal niks bijgedragen. Ja, er wordt zelfs wel eens gezegd dat, dat de Europese verzorgingstaat uh, zich hebben kunnen opbouwen omdat NATO, met name het Amerikaans geld in NATO, voor een groot gedeelte financieel zorgde voor de verdediging van, uh, van West-Europa. Nou, dat is een heel goed punt. Het is ook niet voor niets. Er zijn, uh, na de Tweede Wereldoorlog zijn er drie landen die echt een wirtschaftswunder hadden. Dat is uh, Duitsland uiteraard. Maar ook Italië heeft in die eerste tijd na de uh, Tweede Wereldoorlog is gigantisch gegroeid. Ook industrieel. En het derde land Japan. En waarom waren die drie landen nou zo succesvol? Een van de voornaamste redenen is dat zij uh, geen grote legers meer mochten opbouwen. Als agressors van de Tweede Wereldoorlog zijn ze veroordeeld van jongens, jullie mogen om maar een heel klein legertje hebben. En dat zie je idem aan alle hele kleine landjes, zoals Luxemburg, zoals Hongkong, Singapore, noem het maar op. Op het moment dat je niet mag investeren in een staand leger, hou je geld over om andere dingen te doen en je economie op te bouwen. Ja, ja, ja. Ik ja, bedoel, de kruisraketten en JSF's, dat is allemaal heel mooi speelgoed, maar het levert je economie totaal niets op. Broken, broken window, hè? Het is een absoluut een broken window, inderdaad, om uh, Frederik Bastiaan aan te halen. Ja. En dus wat dat betreft, ja goed, inderdaad, die rol van de NATO en zeker Amerika heeft daar natuurlijk een, een duidelijke rol in gespeeld. Ja. En, hey, je refereerde net uh, nog even naar het uh, verdrag van Liss Lissabon. Wat was daar nou ja. precies mis mee? Uh, het was uh, gepresenteerd als een grondwettelijk verdrag. Nou is een grondwet, ik zeg even uit mijn hoofd dat het 280 kantjes waren. Uh, een grondwet is de wet die regelt wat de overheid mag ten opzichte van haar burgers. Daar is een grondwet voor. Een grondwet is niet voor burgers onderling, et cetera. Een grondwet dient vooral kort, krachtig en helder te zijn. En dat was het ding niet. Dit ding was onleesbaar, onwerkbaar en daarmee eigenlijk een recept voor rampspoed. Want als je wet compleet onduidelijk is, ja, dan kan je één groot procedurefestival uh, gaan verwachten van alles wat in de grondwet staat. En dan neem ik een heel simpel voorbeeldje. In de Europese grondwet uh, was opgenomen het verbod op discriminatie naar geboorte. Nou, Dat klinkt heel logisch, maar dat zou dus betekenen dat Willem-Alexander nu niet op de troon had mogen zitten. Een ja. heel simpel voorbeeld, daar zou je een proces over kunnen gaan voeren van Joh, goh, die jongen die wordt daar op die troon neergezet omdat hij uh, uit een bepaalde baarmoeder komt. Ja, dat mag niet volgens onze nieuwe grondwet. Dat soort zaken, en zo zijn er tal van zaken, er waren ook tal van dingen die elkaar tegenspraken in die grondwet. Dus als een grondwet onduidelijk is, moet je hem niet aannemen. Je bent al uh, lang bezig met die Europese Unie. Ik meen dat jij rond de tijd dat, die, dat dat verdrag van Lissabon, die kwestie speelde dat jij een of andere actie op touw had gezet, hè? Nou, we hebben samen met een aantal libertariërs ja. we inderdaad uh, het comité EU-Nee opgericht in tijden van het referendum. En daar hebben we zelfs 40.000 euro subsidie voor gekregen. Omdat. Uh, Oké. Okay. Okay. Ja, nou goed, het alternatief was dat dat naar een of andere linkse uh, krakerscomité zou gaan. Dus we hadden zoiets van, nou, dan gaan wij dat als libertariërs ook maar eens een keertje aanvragen. En dat lukte wonderwel. Dus er zijn allemaal radiospotjes van gekocht en, uh, en noem het allemaal maar op. En dat was een, was een hele leuke tijd. En we waren heel blij dat we dat zogenaamde referendum gewonnen hadden. Achteraf bleef, bleek dat natuurlijk een was een neuster geweest te zijn. Maar ja, goed, dat is achteraf. Ja. Wat, wat is precies jouw persoonlijke motivatie nu om op de kandidatenlijst van artikel 50 te willen gaan staan? Ik heb Daniel van der Stoep leren kennen als een uh, hele aardige, slimme en uh, gedreven man die echt toegevoegde waarde kan bieden uh, in het politieke landschap. En dat wil ik heel graag ondersteunen. Uh, zijn ideeën zijn goed. Hij heeft een uh, samenwerkingsverband met Nigel Farage van de, van de UKIP. En ik denk dat uh, het heel belangrijk is dat de, nou, noem het maar, rechtse kiezer een alternatief heeft. Want het is nu, als je anti-EU bent, om het zo maar even te noemen, heb je de keuze tussen Wilders en Wilders. En verder is er geen keuze. En dat vind ik een hele foute keuze. Uh, al was het maar, omdat Wilders zichzelf dusdanig onmogelijk heeft gemaakt in het politieke landschap, dat hij nooit potten zou kunnen breken. Al heeft hij het meest fantastische voorstel en het meest doordachte plan, omdat het van Wilders afkomt, zullen ze nooit iets mee doen. Zo werkt politiek helaas. Ja, en goed. dus is een stem in mijn ogen op de PVV in ieder geval een verloren stem. En naast het feit dat ik het niet eens ben met, uh, met wat issues die, die Wilders aansnijdt. Maar daar gaat het niet eens zozeer om. Uh, Wilders was het enige uh, alternatief als je uit de EU wil. En artikel 50 zit daarnaast. Is een meer serieuze partij. Heeft een beter programma. En ik durf zelfs te stellen betere mensen. Hm. Ja. Ik heb wel één vraagje. Um, want ja goed, stel jullie komen erin. Uh, mensen stemmen zeg maar, jullie hebben genoeg stemmen er staan 1, 2, misschien 3, 3 mensen namens uh, artikel 50 in het parlement, maar wat kun je dan nog bereiken eigenlijk, want het enige wat je kan doen is volgens mij net als uh, Nijssel Verhaas hele mooie uh, schuiltirades houden, maar uh, volgens mij uh, de commissie luistert toch niet naar je, uh, heb ik het idee nee, dat klopt, dat klopt, ja. dat klopt. Het, het, het Europees parlement wordt niet voor niets natuurlijk de doema van de EU-SSR genoemd ja, ja. Het, is, uh, het is klapvee ja. het bestaat volledig uit eurofielen maar je kunt toch een hele hoop doen, vergis je niet uh -huh, zoals? Je kunt uh, zorgen voor bewustwording. Uh -huh. Je hebt een hele uh, meer eenvoudige toegang tot de media. Uh -huh. Dat is een heel belangrijk om te laten zien wat er allemaal mis is. Daniel uh, is ook bekend geworden door zijn filmpje van uh, Op Geen Stijl. Een uitzending van twee keer tien minuten uh, waarin hij laat zien wat er allemaal mis is in het Europees parlement. Hoe de corruptie eraan toegaat, hoe mensen uh, s'avonds laat binnenkomen, nog even snel tekengeld halen en daarna in de BMW van de zaak zich laten rijden naar de dichtstbijzijnde Bordeel. uitgaansgelegenheid, ja ik wil <laughs> zeggen. <laughs> en, maar het is een uh, en dat kun je en dat moet je uh, laten zien. Ja. Yeah. Ja, maar dan, dan nog. Dan, goed, dan weten we dat allemaal. Zien we dat allemaal. En dan over twintig jaar na nog wat uh, EU-verkiezingen, dan zit, zit... Ik bedoel, heel Europa is dan tegen de EU. En dus, dan zit, er, zit het hele Europarlement vol met Nigel Farage's. Dat zou mooi zijn. Dan staan ze allemaal te schelden. En de commissie doet gewoon waar ze zin in hebben. Ja, maar als je meerderheid hebt, kun je natuurlijk wel de Europese Commissie naar huis sturen. Oké, okay, maar goed, dan komen we weer allemaal, Maar ja, die kunnen we niet kiezen. Dus dat zijn allemaal weer de mensen die het systeem in stand willen houden. Of ben ik nou iets te pessimistisch? Nou ja, ik ben op zich deel je pessimisme hoor. Ja, dat is uh, tuurlijk, <laughs> Aan de andere kant. Maar, maar wat is dan, dan nog je doel? Wil je dan gewoon daar lekker zitten zak vullen? Of, uh, ja? Nou, als dat even kan, graag. <laughs> ja, goed, genoeg belasting betaald, dus dat mag. Nee, maar <laughs> dat, dat is natuurlijk niet de hoofddoelstelling. Kijk, ja. uh, de doelstelling is. Kijk, bewustwording, ook bij het volk, van deze EU, is niet de EU die we nodig hebben. Je kunt laten zien waar er op alle plekken geld met geld gesmeten wordt. En dat is mm -hmm. het Nederlands geld, hoe het een totaal gebrek aan visie is. Ja. En hoe de complete Europese Commissie en ook een groot deel van de Europarlementariërs volledig in de zak zitten van lobbyisten. Het is één groot lobbycircus. Hè? Er zijn ja. iets van 20.000 lobbyisten uh, fulltime werkzaam in, in Brussel. Het gaat, het gaat vaak vrij ver. Hè? Ik weet ja. uit, uit persoonlijke ervaring hoe dat bijvoorbeeld werkt. Dat uh, Axonobel, groot Nederlands bedrijf uh, in de verfindustrie, wilde uh, dolgraag uh, de Zuid-Europese markt betreden. Dan zitten er in de Zuid-Europese markt gewoon een heel aantal verfffabrieken. die betere of in ieder geval goedkopere verf konden leveren dan Axonobel dat ja. kon. Nou, wat is er dan gebeurd? Dan wordt de Europese Commissie dus bewerkt dat verf voortaan alleen nog uh, waterdragend mag zijn. Et cetera, et cetera. Met andere woorden, dat er alleen nog maar verf verkocht mag worden binnen de EU, zoals Axo Nobel die maakt. En wat gebeurt er dus? Al die fabriekjes in, in Zuid-Europa, die gaan failliet, ja. want die kunnen niet aan die standaarden voldoen. Nou, ja. dat is goud natuurlijk voor Axo Nobel, maar het betekent wel dat de economie in Zuid-Europa op zijn gat ligt en dat mogen wij als belastingbetaler vervolgens dan weer gaan uh, lopen financieren. Ja, dat heet in Amerika regulatory capture. Dat In feite worden de regels gemaakt door de bedrijven, voor wie ja. de regels relevant zouden moeten zijn. Juist, maar als, kijk, iedereen zou denken van ja, maar Axel Bel gaat toch niet pleiten, pleiten voor uh, strengere milieueizen? Ja, juist wel dus. Ja, net als dat uh, Philips zijn eigen gloeilampen even laten verbieden toen het patent verviel, ja. Juist, en waarom doen ze dat? Omdat ze daarna voor veel meer geld van die stomme ledlampen kunnen verkopen. En dat, dat, soort, dat soort grappen. Aan de andere kant, denk ik, hè, wat kun je bereiken in het Europese parlement? Er zijn ook nog voor Nederland ook best wel heel veel goede dingen te bereiken. En neem nou even een heel simpel voorbeeldje. Waarom betaal ik in Duitsland als ik 30 kilometer kaart rijd op de snelweg betaal ik, uh, 30 euro? En in Nederland betaal ik 170 boete. Nou, bom, ik zou me best wel voor kunnen stellen dat ik vanuit het Europees Parlement eens kan vragen: van joh, kunnen we dat niet eens uh, op Duits niveau trekken in Nederland? Daar wil ik best de meneer uh, Mark Rutte eens mee om de oren slaan vanuit het uh, Europees ja, nee, dat ze eerder geneigd zijn om uh, ja. het Duitse niveau naar het Nederlands niveau te trekken. Want zo gaat ja, ja, dat ja, niet ja. ook, hè? Ja, dat... nou, dan middelen we het. Yo, dan is het voor de Nederlanders in ieder geval gunstig. Ja, dat, uh, dat is misschien een idee. Maar dan word jij de meest gehate man in Duitsland, denk ik. <laughs> hey, even terug naar artikel 50. Ja. Ik wil even een stukje voorlezen uit de beginselen van artikel 50. Iets wat uh, ja, libertariërs in het oog zal springen. Mm -hmm. dus, uh, en hier is het begin van het citaat... Uh, de overheid moet zich slechts richten op haar kerntaken: bescherming van burgers en het bieden van een vangnet. Dit betekent grenzen dicht en invoering van een visasysteem. En dan gaat het me even specifiek om grenzen dicht. Ja. Hoe verenig jij dat met het non-agressieprincipe? Want hè, je staat bij artikel 50 op de lijst, maar je bent natuurlijk een libertariër, neem ik aan. Klopt. Ja, dus hoe verenig jij dat met het non-agressieprincipe? Sterker nog, ik ben een anarcho-kapitalist. Hoe verenig je dat niet? Aan de andere kant, ik heb een eigen verantwoordelijkheid. Hè? En dat geldt trouwens voor iedere parlementariër. Hè? Kijk, voor thuisheid op een gegeven moment ook heel mooi van joh. Uh, je moet eerst die kraan maar eens dichtzetten, de boel opschonen, uh, de juiste maatregelen nemen. En daarna kan je weer eens een keertje de grenzen opengooien. Maar je kunt niet dweilen met de kraan open. En ik denk dat er in ieder geval tijdelijk een, uh, een visumplicht, en dat betekent, en dat kun je op heel veel manieren invullen. En mijn manier van invullen zou zijn dat iedereen welkom is met een baan. Maar dan moet inderdaad het bedrijf wel op een bepaalde manier garant staan voor die werknemer. Ja, ja. En dan is dus iedereen welkom, mits hij inderdaad een sponsor heeft die, uh, nou, noem maar iets, 100.000 euro uh, klaarlegt voor het geval dat die persoon iets verkeerd doet. Begrijp ik het nou goed uh, dat jij zegt dat, dat wat jij wil dat, dat het aanbod van arbeid ook een beetje overeenkomt met, met de vraag die hier bij bedrijven in Nederland leeft? Nou absoluut, want ik denk dat we uh, niet echt een gebrek hebben aan lagescholde werknemers. Nee. En dat heeft niet heel veel zin om de volgende cohort uit, uit Afrika binnen te gaan halen... die nog nooit in een westerse georiënteerde samenleving hebben geleefd. En hier dus ja, nooit heel veel verder zullen komen dan, dan een schoonmaakfunctie. En daar is niks mis mee met een schoonmaakfunctie, maar ja... Uh, snap, jij, er al genoeg. snap jij waarom dit zo'n hangijzer is? Terwijl in, in landen als, als Canada, Verenigde Staten, Nieuwe Australië... Zee, Australië altijd eerst gekeken wordt naar de behoeften van het land. Hè? Zwitserland, ook een heel goed voorbeeld... Ja. En dan pas van oké okay, je mag hier komen. Want er is behoefte aan. Uh, ik noem maar wat fysiotherapeuten. Dat, dat speelde vijf jaar geleden in Australië bijvoorbeeld. Je kon binnen. Ja. Dan moest je, kreeg je voorrang. Of kon je alleen maar binnenkomen. Als je iets in fysiotherapie gedaan had. Ja. Dat is in Nederland nooit zo. De, snap jij dat waarom dat eigenlijk is? Is, is dat ons, ons, ons Tweede wereldoorlog trauma Dat we zo ontzettend bang zijn voor discriminatie. Dat we dan nog maar zelfs niet meer kijken naar wat de economie nodig heeft. Ik, uh, ik denk dat dat er absoluut mee te maken heeft. Ja, het is heel moeilijk om in de hoofden van een ander te kijken natuurlijk. En waarom beleid ja. gaat zoals het gaat. En ja kijk in de jaren 70 en 60. Toen dat uh, zo ging. Nou, toen is dat natuurlijk de immigratie eigenlijk begonnen. Toen klotste het geld tegen de plinten. He, er was een gasbron aangeboord in Slochteren. En het geld stroomde binnen. En ja, dan maakt het ook allemaal niet zoveel uit. Hè? Laat maar komen. Kun je ja. wel betalen. Op een gegeven moment zaten er een miljoen mensen in de WO in Nederland. Allemaal zogenaamd arbeidsongeschikt. De helft was niet arbeidsongeschikt. Maar ja, het was wel makkelijk voor werkgevers om de mensen daar te dumpen. Dat is toen gebeurd. Ja, dat klopt. Dat, dat is toen gebeurd. En ja, dat kon omdat we zoveel geld dachten te hebben. En inmiddels zitten we met een gigantische schuld Alleen die moraliteit van joh, alles kan, die is niet veranderd bij de politici. En dat is eigenlijk heel raar natuurlijk. Als je ziet, ja. als je ruim 400 miljard schuld hebt... Nou, het eerste wat je natuurlijk doet, is... Alle overbodige rotzooi eruit. Kijk, op het moment dat jij in de schulden zit, dan zeg je abonnement op de krant op. Dan, dan heb je geen filmnet, zomaar zeggen. Ja. Maar, maar kin... wij houden gewoon lekker drie publieke omroepen in stand. En uh, we blijven maar geld uitgeven. Ja. Dat is zo, zo bijzonder als je ziet dat we eigenlijk feitelijk zo goed als fiets zijn. Maar je hebt, jij hebt heel veel praktische informatie. Je bent heel goed geïnformeerd. Dank je. En tegelijkertijd, een, zeg je anarcho kapitalist. Ik, ik heb het je net gevraagd en je zegt niet. Maar kun je, kun je eens uitleggen hoe die discrepantie bij jou dan leeft tussen, dat, tussen die twee uh, benaderingen? Hoe breng je dat in evenwicht met elkaar? Nou, hoe breng ik dat in evenwicht? Kijk. Hoe zie je dat over de lange termijn? Laat ik het zo zeggen. Op de lange termijn, ik geloof in anarcho-kapitalisme. Dat wil zeggen een, een totaal afwezig zijn van de overheid. Mm -hmm. Maar ik geloof ook dat dat niet van vandaag op morgen kan. Ook niet als de Libertarische Partij morgen twee derde van de zetels in handen zou krijgen. Op een of andere magische manier. Dan nog kun je de overheid niet in één klap afschaffen. Mocht je dat wel doen, dan heb je één dag vrijheid. De volgende dag chaos. En de derde dag heb je kolonels aan de macht. Ja, dat ben ik bij je eens. Dat heb ik tien jaar geleden op ook geschreven. Nou, dan zijn we het net elkaar eens. Dus ja, dat, ja. Moet je, dat moet je gefaseerd doen. Hè? Je kunt ook niet van de een op de andere dag afkicken met uh, als je na tien jaar zware ruïne gebruikt. Dat moet je, dan moet je eerst een methodonprogramma volgen. Eerst nou, de afvocado afschaffen. Ja, nee, maar neem het. Ja, stapsgewijs. Hè? Er, moet, er moet stapsgewijs. Nee, maar even, er is een hele groep mensen in Nederland die uh, verwachten dat ze AOW krijgen en daarvoor moeten rondkomen. Ja. Dan kun je niet zeggen het morgen van. Nou, sorry, de overheid is afgeschaft, u krijgt geen AOW meer dat klinkt heel grappig, maar dan ben je gewoon een, een, een botte klootzak als je dat zo wil doen. En dat ben ik niet. Maar je kunt wel zeggen, iedereen geboren na 1 januari 2000, noem maar even een heel mooie datum, zal nooit van zijn leven een uitkering krijgen. Dat is een heel duidelijk streven, dat kun je iedereen zeggen. Iedereen die geboren is na die datum kan nog gewoon zijn schoolopleiding afmaken en zorgen dat die uh, van toegevoegde waarde is. En die weet dan ook van, joh, wat er ook gebeurt, ik ga geen uitkering krijgen, laat ik maar een spaarrekening openen. Je kunt dat heel makkelijk, nou makkelijk wil ik niet zeggen, maar je kunt het heel goed gefaseerd invoeren. Zou je, zou je dat niet beter kunnen starten met een opt-out systeem, jongen? Nou, dat kan je daarnaast. Dat kan daarnaast. Ja, ja. Ik ben op, kijk, ik zeg van je, je stelt een harde deadline 1 januari 2000, maar dat zal waarschijnlijk 2010 worden, maakt niet uit. En daarnaast geef je een opt-out systeem voor alle anderen. Ja. ja Natuurlijk uh, census kiesrecht, hè, dat ambtenaren geen stemrecht meer hebben? Ja, ik, ja kijk, ik, ik vind census kiesrecht en je, kun, je kunt er allerlei goede argumenten voor geven. Ik vind in principe dat de oplossing is om de macht uit handen van de staat te nemen. Ja. En op dat moment wordt kiezen ook een stuk minder belangrijk. En dat betekent dat er wel heel veel veranderd moet worden. Dat betekent namelijk bijvoorbeeld dat we een nieuwe grondwet nodig zullen hebben. Onze grondwet is 200 jaar oud en die is verouderd. En of die grondwet die we daarvoor hadden misschien, de Taafse grondwet. Absoluut, dat, zou, dat was een, een betere grondwet dan uh, het VOT dat we nu hebben. He, maar dus er is gigantisch veel te doen, maar ja, mijn handen jeuk om wat te doen, Henry. Uh, nee, maar dan snap ik jouw uh, stap ook wel, uh, en, uh, sorry Kim. Ja, maar dat verklaart ook waarom. En het, het probleem met libertariërs, denk ik, en, is dat we allemaal een ander beeld hebben van Utopia... en elkaar dus de tent uit gaan vechten met onze beelden van Utopia. Ja, maar mijn Utopia heeft nog wel politie en leger en rechtspraak uh, in overheidshanden... en jouw niet, en dus ben jij en uh, noem het maar. En dat is zo dom. Ja, dat vind ik ook erg silly. En niet alleen dat, maar het, het, het, uh, het verdeelt de zaak. Het is een enorme uh, ja, tijdsverspilling. Klopt. En, en op een gegeven moment zullen ook wij libertariërs moeten proberen dingen op één lijn te krijgen, want anders dan komen we er niet uit. Nou, dat hoeft helemaal niet. Ben ik ik, ik je hoeft op niet lijn, op één lijn, lijn te niet uit de tent vechten. Juist. Kijk, wat, wat mijn voorbeeld eigenlijk altijd is, kijk, we rijden nu in een trein naar karl marx -Stads met z'n allen en we moeten die trein stilzetten en de andere laten rijden. En dat is het eerste wat we moeten doen. Eerst die trein aan de noodrem trekken, stoppen en terug naar de weg van de vrijheid op. En of die trein dan uiteindelijk als eindpunt anarcho-capitalistica heeft... Of, of dat je ergens in een Voluntaristan of in stand wil uitstappen, prima. Eh, maar laten we nou eerst eens een keer zorgen dat die trein die nu richting communisme rijdt... dat we die die andere kant op laten, laten sturen. En waar we dan uitkomen, dat zien we dan wel weer. Ja, ja, maar dan zijn we 200 jaar verder. Nou, nee, dat kan in 20 jaar ook. Ja, daar geloof ik niks van. Maar goed, dat, dat uh, is theoretisch verschil. Daar uh, hoeven we het verder niet langer over te ja. hebben. Maar. Uh... Klopt. maar we moeten nu eerst die andere kant op. En artikel 50 is een fantastisch vehikel. En die heeft ook niet voor niets als doelstelling, voornaamste doelstelling uit de Europese Unie. Want als je vervolgens kan je Nederlands als gidsland voor de vrijheid gaan maken. Laten zien van, kijk, zo kan het ook. Ja, nou, wil ik eens vragen. Zou jij eens drie redenen kunnen noemen waarom een libertariër, een Voluntarist, een anarcho-capitalist of een minarchist op artikel 50 zou moeten stemmen? Als drie top. redenen. Ten eerste, hij kan op een libertariër stemmen. Dat wil zeggen, op mij, maar ook op Teunus Dokter of op uh, Jernus Rabatowsing, die is eigenlijk een... Uh, objectivist. Dus je stem komt in ieder geval overeen met je geweten op dat moment. Ten tweede, artikel 50 uh, wil, de Europese, of wil Nederland uit de Europese Unie. En dat is ook voor libertariërs, denk ik, een heel belangrijk doel. Want de Europese Unie is steeds meer aan het verworden tot een Europese Sovjet-Unie. En daar willen we uit. En dat is heel belangrijk. Wil je iets van vrijheid behouden, dan moeten we eruit. En dat is reden twee. En uh, reden drie is dat artikel 50 stemmen een heel duidelijke manier is om aan de machthebbers te laten weten van we willen het anders. Hm. En als je PVV stemt, word je weggezet. Oh, een stomme racist. Uh, stem je niet. Ze zeggen van, oh, ze zijn ongeïnteresseerd. We doen het dus goed. En de andere optie is dus artikel 50. Ja. En de enige manier om aan de machthebbers te we hm. laten weten van, ja, we moeten toch iets veranderen. Nou, wil ik toch even, nog iets zeggen. Want uh, we hadden ook met een aantal libertariërs het idee opgevat om, uh, om als teken te gaan geven dat wij onze stempas, of uh, stemkaart gaan verbranden, dat gaan filmen, op internet zetten. Want we hadden zoiets van, wat ik eerder al vertelde, dat het Europese parlement dat, dat werkt toch niet. Hm. Dus kan je beter die stem en elkaar verbranden en dat als teken laten zien. Ja. Want ja, als er heel veel mensen dat doen en een hele lage opkomst, is dat ook een teken. Ja, dus... maar een teken waarvan? Nou, dat de mensen het niet interesseert. Dat mensen het niet interesseert en dat ze zeggen van ja, we vinden het allemaal wel best. Ja, zo, zo zullen ze het natuurlijk interpreteren. Maar ja, aan de andere kant, ik, mijn geweten is wel rij. Want ik heb geen permissie, want stem is ook een soort van permissie geven aan het systeem. Stem is in je stemmen, ja. Ja, dus, dat, zo kunnen ze, dus op beide manieren leggen ze het uit. De machthebbers, van ja, ze hebben gestemd. Dus het interesseert ze. Ook al stemmen ze allemaal PVV. Dat maakt ze dan niet uit. Nou, ik denk dat ze dat wel uitmaakt uiteindelijk. Ja? Dat, althans, ja goed, misschien ben ik wel uh, heel optimistisch hoor. Maar <laughs> ja, maar dat moet je ook blijven. Ze stemmen. zullen het minder leuk vinden. Ze hadden liever gehad natuurlijk dat ze allemaal uh, D66 stemmen natuurlijk. Ja, nou ja. DVD maakt verder niet uit in ja, ja. uw verband. Hè? Dat is allemaal hetzelfde. Letterlijk in dat geval, uh, Kim. Ja, letterlijk daarom. Ja, ja. Maar in dat geval, ja, de naam artikel 50 zal ze ook wel wat zeggen, denk ik. Hè? <laughs> dat mag ik hopen. Hè? En ja, ja. een stem op artikel 50 is de enige duidelijke stem tegen de Europese Unie. En een, nogmaals, een stem op de PVV kan ook gezien worden als iemand die een hekel heeft aan Marokkanen. Nou ja, goed. Laten we dat één ding. Uh, er zit uh, geen spatje racisme of dat soort dingen in artikel 50. En dat vind ik heel prettig. Wat hoop je dat het resultaat wordt? Ik hoop. Ik hoop van harte dat we twee, dan wel drie zetels zullen halen als artikel 50. Okay, en dat zou je... wel fantastisch zijn. Ja, dat, inderdaad. Wat, wat, wat is je realistische verwachting? Nou, heel realistisch denk ik dat Daniel van de Stoep de het wel gaat redden. Dat we één zetel moeten moet kunnen. Okay. En of, die, of we die tweede gaan halen, ja... Maar ja goed, het, het mooiste is natuurlijk drie zetels waarvan die derde dan voor mij is dankzij voorkeursstemmen. Dat is... Dan heb ik 18.000 voorkeursstemmen nodig. Uh, wil ik bij deze wel toezeggen dat mocht ik in die Kamer komen of in het Europese parlement komen, dan krijgen jullie allemaal op mijn kost een lunch in het Europese parlement. Alle mm -hmm. luisteraars van Vrijheid Radio. Oh, Doe je dan ook de reiskosten? Ja hoor, geen punt. Met de 4 Maar dus, dus even serieus, je ziet jezelf echt dan op dat moment ook, dan ga je ook in dat Europese parlement zitten. Je meent het heel serieus. Dat meen ik dan heel serieus. Dan heb ik wel ruzie met mijn vrouw. Dat ben ik ook heel serieus in. Want die vindt dat helemaal niks als ik meer in Brussel zit dan in Nederland. Dat komt dan ook wel weer goed. maar voor de duidelijkheid. Het is niet alleen een symboolfunctie dat jij op die lijst staat. Je meent het ook echt. Ik meen het ook echt. Ja, uiteraard. Ik ga niet op een lijst staan als ik er niet in wil. Dus op het moment dat jij gekozen zou worden. Dan ga je ook aan de slag als Europarlementariër. Dan ga ik aan de slag als Europarlementariër en hard ook. Want er is wel veel te doen. En je bent hier al heel lang mee bezig. Ik ben al heel lang aan het, aan het vechten tegen die gekke EU inderdaad, ja. ja en het vechten tegen de bierkaai, dat weet ik. Maar we hebben toen in 95, of uh, 2005 dat referendum gehad. En alles wat ik toen heb gezegd en voorspelde is inmiddels wel zo'n beetje uitgekomen. Inclusief de hulp aan Griekenland en uh, weet ik wat voor landen allemaal. Dat heb ik toen al lopen roepen van jongens, uh, dit gaat kapitalen kosten. Dat zal allemaal wel meevallen. Nou ja, hier zijn we. Heb je al een soort van berekening wat het ons tot nu toe ook gekost heeft per persoon? Per werkende zeg maar? Nou, per werkende kom je uit op, ik gok ergens tussen een Maserati en een Ferrari. Als we niet in de Europese Unie hadden gezeten, had iedereen al een Maserati onder zijn reet kunnen hebben, bij wijze van spreken. Ja. Ja, absoluut. Okay. Ja, dan hebben we het over een uh, anderhalve ton zo ongeveer? Uh, ja, nou, als je hem ex-BPM neemt, dan is hij een stuk goedkoper. Maar ja, een anderhalve ton per werkende, zeker. Zo, ja. Dan wil ik je bedanken voor dit uh, interview, tenzij uh, Johan ook een vraag had. Nee, ik heb ook mijn vraag gesteld. Dus, uh... Ja, het was heel helder en ik ben inderdaad een beetje van uh, mening veranderd, ja. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dus een ja. nou, mooie slogan, doe slim, stem op Kim. Ja. <laughs> nummertje 6 stij overigens. Ik weet niet of dat nog voorbij was gekomen. Ik sta op de 6 ja. op de lijst. Oh, Oké. Okay. Nee, goed. Dankjewel, Kim. Graag gedaan. Ja, dan zijn we ook aan het einde gekomen van uh, Vrijheid Radio. En, uh, ik wens jullie allemaal nog een hele vrije, vrolijke, vrije week toe. Ik weet niet of jullie nog een uh, wens zullen doen aan de luisteraar? Geniet van het leven. Inderdaad. Ga niet alleen maar met je neus in de boeken zitten of alleen maar op uh, Facebook zitten debatteren. Maar probeer ook eens in de zon te gaan zitten, een biertje te pakken en van een goede film te genieten. Of van je lief. Dat kan natuurlijk ook. Nou, okidoki. Dankjewel, jongens.